Heeft iemand, hoort ons iemand al? Uh, want het zou kunnen zijn dat je ons nog helemaal niet hoort. Dan zijn we er al in. Dan zijn we er al in, ja. En uh, we zijn hier even bezig uh, proberen ons beginmulenliedje te laten horen, maar we weten niet of we te horen zijn überhaupt. Heb iemand al wat gehoord? Hello? Heeft iemand al wat gehoord? Hallo? Heeft iemand al wat gehoord? Hallo? Hallo? Ja. Nou, wat is spannend. Hartstikke spannend. Het jongens. Niemand hoort ons, hè? Hoor jij maar wel, Sanfian? Kijk, hey, dat is heel spannend. Dan moet je die even doorlussen naar die kant. Als we te horen zijn, maar wij kunnen nog steeds niks horen. Dus we moeten wel eerst weten dat we te horen zijn. Ja, lijkt mij ook. Ik hoor jullie, zegt Sanfian. Ja, maar Sanfian hoort misschien alleen maar muziek. Ah. Hallo, hoort Sanfian ons nu ook? Sanvian is een hele rare man. Sanvian, hoor je dat jij een rare man bent? Hij is een beetje vreemd hè, Volgens mij wel, ja. Dit is iemand die ons hoort, maar wij horen helemaal niks hier. Dat is geinig. Ja, deze doet het ook niet. Dat is heel fijn, he? maar dat doet het niet. Nou, ja, hoort iemand ons nog niet, dan moet Gerard toch even een stukje spelen. Ik hoor jullie ook Lullen. Ja, echt waar. Dat zegt hij. Nou, zie je wel. Nou, maar hoe, hoe kan het dan dat wij dat niet krijgen dan? Dat is wel interessant, toch? Ja. Want wij zitten hier de hele tijd in de ruimte. Ze dus horen we ons wel. 13 hoort ons wel. Ik krijg alleen maar muziek, jongens. Misschien moet je een andere mountpoint worden, dat je dit DFM steeds probeert te klikken. Ik probeer helemaal geen DFM de... te klikken. Die wel. Nee, die krijg ik automatisch. Krijg ja, maar. Dus moet je een ander proberen. dan dat je muziekje niet. Dit is namelijk het interessante. Jullie horen nou ook op de achtergrond de muziekje. Dat is van DFM. Die zenden tegenwoordig begrijpelijke muziek uit. Dat horen jullie wel. Maar nou zetten wij even Gerard er even in. En die probeert even gewoon te zorgen dat de tijd even gevuld wordt. Nou, oh, helaas, we blijven DFM krijgen. Hoe doen jullie dat, jongens? Dat is echt heel interessant. Dit vind ik heel erg leuk. Weten Probeer zet... die pagina's overnieuw te laden. Je daarvan? Nou ja, maar normaal gaat het heel, heel, heel anders. Ik probeer alles gewoon, dames en heren. Gerard is gewoon aan het spelen hoor, voor zover ik weet. Met ja? Maar niemand kan hem horen. Ja, de hele tijd. Ik vind het een dobbeltje. Nou, sorry, maar het werkt ook niet, Ivo. Oké. Okay. Dus we zijn niet in staat om ons hier te horen ergens. Ja. Dat is heel vreemd. In, jongens, ik hoor niks. Ja, nee, maar speel maar maar gewoon door. Dat is nou net het probleem. We zijn even aan op het opstarten, dus je moet gewoon even zorgen dat je het geluid aangaat. Gewoon doorspelen, jongens. Het is echt vervelend om niemand kan jullie horen.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 Ik denk, ik even, kan ook weer, Ja, Nou het enige wat, uh, wat we hierop kunnen antwoorden is uh, living with the blues natuurlijk. Want, uh Ik hoor, heel goed gehoord dat ik jullie hoor. Jullie horen ons prima. Ja. Nou, dat is, vind ik heel erg leuk dat je dat even zegt, want we zitten hier alles te proberen hoor. Het lukt gewoon niet. Jawel, maar ik ben zelf even gewoon opnieuw ingeklikt en opnieuw op. Dat is het dus. Ja. ja joh. Dus probeer dat maar, maar het is prima te horen. Nou, kijk. Ja, ik hoor het ook. Ik ja. hoor het ook. Ja, dat Zullen we gewoon beginnen bij het begin, jongens, en even... Nou, we gaan eerst ja, gewoon even eventjes kijken vanuit, of... De... Ja. Vind ik wel, maar dat lukte gewoon ook niet. Dus alles lukte eigenlijk niet. Ja. Maar kunnen jullie dan Midnight spelen dan? Nee, ik kan dat niet. Jij wel. Nou, dan beginnen we eventjes gewoon helemaal officieel. Ja. Nee, ja, kom op, niet spieken. Nee, ja, ik heb hem hier niet bij zitten. Nee. nee. ik hem uit maar hoofd proberen? Gewoon ja. uit je hoofd. Plus. Dit duurt veel te lang, Dus is echt, dan gaan we toch niet op die manier uitproberen. Nee, dat doen we niet. Nee, maar speel dan gewoon. <laughs> Snap je dat? Ja, jij snapt echt niks van nu hoor. Gewoon dan ga je drie keer op je bek, die mensen kunnen er echt allemaal tegen hoor. Ja. Snap je, dat is gewoon het... Uh... ...maar weet ik voor wat voor onzin, weet je wel. Dat is belangrijk, dat mensen dit begrijpen... ...want er zijn nog veel meer mensen die binnenkort radio-uitzendingen gaan maken. Je moet wel zorgen dat het door blijft gaan. Je mag plumperen, je mag op je bek gaan... ...en we lachen allemaal met je mee, echt waar. Wek het helemaal mee. Nou, en je moet wel om jezelf kunnen blijven lachen... ...en het wordt een beetje saai op het moment dat het saai wordt. Je moet zorgen dat er een stream blijft... En die stream die moet ook uit jou komen. Laten we het flow noemen. We noemen het flow. Oké, okay, noemen we het voortaan flow. Flow. Hier staat nog een biertje, hè. Ervaren is van de eerste natuurlijk. Die is van jou natuurlijk. Hey. hey Linda, we eten echt te laat, want dat eten moet zo nog komen. Dat is heel raar, hè, maar... Kijk, nou... Misschien kan Gerrit eens even opnemen. Ja. Met het ja met Bas, hallo hoor. Ik ben vanuit Rainbow Gathering hè. Hey! Hi hey, Bas. Ik ben Bas en ik wil hier graag uh, wij, wij zijn hier bij de Rainbow Gathering en willen hier graag een act van solidariteit uh, aan jullie betuigen. We want to um de gift to you an act of solidarity voor de radio. Voor jullie act of solidarity. Goed. Ja. Ja. Het horen, hè? Het ja. Horen, ja. ja. Kunnen jullie. Ik zal jullie eventjes een uh, op de luidspreker zetten van de telefoon. Ja, kunnen we kunnen wel elkaar horen. Hm? Nou, Active dus... Solidarity, gaan jullie. Wordt het uh, muzikaal? Of wordt het... Ja, het wordt muzikaal. Nou, ik zal eerst even, even wat flikken en dan, uh, en dan daarna muzikaal. Dus als ja, je ja dat is goed, doen we. Ja. Dit is, een het is rainbow ja, de, de Rainbow Gathering. Ja, het is een De Rainbow Gathering. Ja? En, ja. Uh, misschien oh. kan je nog wat zeggen over de Rainbow Gathering ja. dat die Active Solidarity. Uh... Dat zal ik inderdaad doen, ja. ja. Ik zal nu even op het luidstukje zitten en nou. we kunnen daarna met elkaar converseren. eventjes een momentje hè? Ja. Hm? Hallo, hoor ja. jullie mij nog? Ja, hoor oh, oh, oh. jou. Oké, okay, heel goed. Uh, ik zal even een paar woorden zeggen over de Rainbow Caddling. Ja. De Rainbow Family of Living Lights. Dat is een organisch gegroeid netwerk. Mensen, uh, uh, die gevoel hebben voor natuur. En voor het samen zijn. En voor het goddelijke. Voor het goddelijke. En voor de natuur. En ja. voor elkaar. En we hebben hier een hele fijne tijd met elkaar. Hmm. Nou, we zitten hier samen. Waar zitten jullie eigenlijk? We zitten in, in Udenhout. In, in Udenhout. Ja, ja, ja. Wat zijn ze? Hé! Udenhout! Udenhout Udenhout! Wat mensen we allemaal hangen? Nou, dat klinkt goed. Udenhout. Zeg, uh, uh, dit is dus allerlei nationaliteiten door elkaar begrijp ik? Ja, inderdaad. Uh, en kun je, wat, uh, kun je wat nationaliteiten noemen? Uh, er, er zit wat Belgen, uh, wat Fransen, uh, wat Nederlanders, uh, uh, Canadezen, uh, het, het, kan het Caribisch gebied ook. Het, uh. het Caribisch gebied, klinkt goed, klinkt goed. Dat en zit er wat, uh, zitten wat mensen in Scandinavië erbij ook? zit uh, een Scandinavische avondtype van Scandinavia hier. Oké, van Dat zijn er allemaal, meerders. Oh, ja, nog een beetje in de De hele wereld is daar. Het nodig is hier langs te komen. Hey, jullie kunnen zo langskomen als jullie willen. Ik denk dat ons kratje bier het niet aan kan, maar... Wat zeg je? Ik zei jullie kunnen even langskomen als jullie willen, maar het wordt moeilijk geloof ik, hè, dat u er houdt. <laughs> ja, ja, ja. ja. Ik zal de uh, mensen uitnodigen voor de maandag. Uh, maar dat zal ik met de mensen even over hebben. Uh. Oké. Okay. Maar... Uh, uh, wij zijn helemaal klaar voor de... Uh, ja. voor, uh, het stukje muziek. Oké. Okay. Dan ja? nou, gaan we even wat muziek maken. Oké. Okay. Terzij je nog iets drieën zou zeggen. Nou, ik... Uh, de... Een pookje, en hoffen hoofd van het dat goed bij elkaar. Hè. Oh, dat, dat is allemaal dezelfde doelstelling. voor de, de bewaar en het verdedigd moet aarden. Ja, dat klopt. Dat is hartstikke waar. En dan gaan we nou even wat muziek maken met nou, de kerk, wij we wachten aan verspanning. <laughs> Oké. Okay. Nou, dan komt ie, hoor. Daar komen we. Kom Hey, okay, yeah. Naar te zeggen, We hebben het gehoord. We zijn er blij mee geworden. Jullie worden wel uitgemaakt voor hippies hier op de chat. Dat zijn we helemaal, ja. Oké. Okay. Hebben jullie nog wat leuks? Uh, we zo. Strijdbare hippies zijn wij ja. Wij hebben wel wat steun nodig. De repo Nou, kom eens. Ja? Hebben jullie niet meer? Hebben we nog meer. Oké. het is kort een actie, hier Ja, dat is, uh... Ja, kom allemaal uh, eigenlijk bij ons langs, want wij kunnen niet weg, wij moeten ontruimd worden. Oké. Oké. Jullie moeten weg. Wij wensen jullie heel veel sterkte. Wij gaan niet weg. We hebben daarom heel veel sterkte nodig, dat wel. Ja. Wij, uh, wij wensen jullie heel al, veel sterkte. Wat, je, uh, we, we, kunnen, we kunnen ook love power van hippies gebruiken hoor. Wat zeg je? Love power van hippies kunnen we gebruiken. Nou, bij deze dus. Uh, ja? Bij deze dus. Laat nog maar even iets horen met uh, ditje gedoe. Ja, oké. Okay. Hier. En met uh, een paar zachte gommers. Hallo? <laughs> Dit is onze finale actie? Ja? Voor deze uitzending? Oké, okay, hartstikke bedankt! Alles goed hè? Ja, we zullen er veel mee doen. Kunnen we nog wat knuffels krijgen van Voor deze, ja! Yeah! We willen heel veel knuffels, yeah! heel veel kusjes! Yeah! En hoe zit het, met... het met het Udenhoutse lied? Hebben we dat niet? Met wat? Het bekende Udenhoutse lied. Hier op de, op de computer wordt gevraagd of jullie het Udenhoutse lied kunnen zingen. U de, de Houtse Lied kunnen zingen? Nou, U de Houtse Lied was wat we net hebben gezongen. Dat, oh, dat was het U Lied. Nee, oké, okay, dan, uh, dan zijn we eruit. Oké. Okay. <laughs> nou... Mensen, het beste. Ja, ja, wij zullen er, er best... Ja, we zullen we er het beste van maken. We ja, zien jullie ja. ja. nog wel, hè? Hallo. Hallo. Allemaal maandag welkom, hè? Dankjewel. Oké, en dan starten we de geest en zo, de heilige geest, over iedereen uit. Hopen dat het helpt. Ja. Oké. Ja. Ja. Ja. De hele... Even kussen. Oké, okay. een kusje. Hoi en kusjes. Al ja, goed. Yo met jullie ook. Hai. Hoi. Hoi. <lacht> nou, dat was leuk, zeg hé. Hey. Ja. Ineens een heel volk uh, uit Udenhout loslaten <lacht> in een keer. Uh... <lacht> Hoe krijgen we het voor elkaar, hè, mensen? Ja. Bas maar jullie hadden toch wat ingestudeerd, want jullie kwamen hier zo serieus binnen. Ik zal het je echt vertellen, Guus, we hebben niets ingestudeerd. Nou, daarom, speel dat, dat, dat nummer. Speel ja. dat nummer dat nou nummer eens gaan een we spelen. Speel dat nummer. Dat nummer gaan we spelen. Ja, maar hij doet het niet. Hij zendt niet uit. Hij moet gewoon nog een keer uitgezet worden en opnieuw opgestuurd worden. Pak jij wel foto's? Thank you. wat hele ingewikkelde vragen stellen. Gaan we Martijn wat vragen ja, stellen? Ja, volgens mij gaan we nou, Martijn wat ingewikkelde vragen stellen. Zit het stellen. goed idee, vind Hé, Martijn, waar, waar is Martijn? Heeft iemand Martijn gezien? Wij zijn uh, Martijn helemaal kwijt? Dat is vreemd, hè? Nou, dat... De enige spammer die je kent. Nee, ik snap er helemaal niks van dat we nou Martijn ook weer kwijt zijn. Ja, echt, we raken alles kwijt op... op een gegeven moment. We zijn er vanavond, uh, zijn we alles kwijt. Ja, dat is toch apart, hè? Vind je niet? Ja, ik vind het... Uh, het zal toch geen... Nee. nee, nee, nee, nee, nee, vanaf morgen laat wordt ineens de heilige geest, dat zei ik net al, over ons uitgestort. En daar kunnen we met z'n allen best wel wat aan hebben. Hé, hey, kijk, de daar de hebben de we de hem. Kijk. Dames en heren, nou, dit is hem nou. De enige echte Martijn. En dit is uh, iemand, uh, die mensen die vaker op de chat komen, die kunnen hem uh, niet herkennen, want hij ziet er altijd een beetje incognito uit. En hij vond het zelf een beetje ridderachtig, dus hij laat vooral zijn neus zien alleen. En, eh... Uh, ja, hij is eigenlijk de grootste spammer uh, op onze chat uh, die ik ken. Want hij spamt echt, uh, meer dan de helft van wat die jongen via de chat uh, verspreid is, allemaal, uh, allemaal websites. Ja, ik heb mezelf laten omdopen tot de spamster. De spamster, oké. Okay. Nou, dan een gesprek in plaats van met Martijn spreken we nu met de spamster. Dat is dus heel snel geregeld, dat is internetmensen. dat gaat heel makkelijk. Je typt het gewoon anders in en dan is het gewoon anders. Maar vertel eens, waarom doe je dat? Wat drijft jou nou om dat soort dingen te doen? Nou, in de huidige mediaconstellatie moet ik toch constateren dat... Uh, sorry voor mijn bollige en misschien wat oebollige taalgebruik. Moet ik toch constateren dat, uh, dat de media leidt aan een zeer hoge mate van zelfcensuur. Als ik bijvoorbeeld naar Binhof kijk... Dat is dat programma met Paul Witteman en soms ook andere Nova-prominenten. Dan moet je dat toch ook niet naar kijken, man? Nee, oké, okay, maar het is toch wel eigenlijk de geëigende weg voor... Ja, wil je een klein beetje diepgang nog op, op de publieke omroep uh, tegenkomen voor de actualiteit. En toen Bush in Nederland was, toen was er dus gewoon werkelijk iemand aan het vertellen... ...dat, dat, dat, dat de Verenigde Staten vrijheid en democratie in, in Afghanistan en Irak aan het brengen waren... Waar Paul Witteman vervolgens uh, eigenlijk stilzwijgend uh, bij zat. Gewoon. Ik vind het wel leuk. Er is weer een Martijn op de chat nu ook. Ja, dat is deze. Ja. Oh, kijk, Martijn is zelf op de chat. Nou, dat is leuk. Martijn, je zit naast me en je zit naast me gewoon te chatten. Nee. Zo is dat. Alleen, uh, alleen ik was eventjes uh, niet zo actief op de chat. Uh, Oké, okay, nee, maar dan heeft iemand een verkeerd knopje ingedrukt. Want ineens zeg je F. En ik weet niet of dat het F-woord is, maar dat soort woorden gebruiken we eigenlijk niet. Uh, die die angstvalligheid om, om, om subversieve woorden niet te gebruiken. Daar moeten we misschien, misschien eens van af. Misschien moeten we ook eens... Nou, ik, ik vind mezelf eigenlijk nu al heel erg patriarchaal uh, klinken. Ja, maar misschien dus mijn dus spreeuwen wel, nee, ja, dat is juist hartstikke goed, juist. Het, het, het, jezelf tegenkomen in zo'n gesprek ja, Dat is ook zo een, lekker. Zo, misschien dan oprecht patriarchaal, maar, nou, dan dan, dan. Maar, maar dan wel een vriendelijke Hij gelooft patriaal. er echt zelf in, mensen. Er is helemaal niks aan de hand, hij gelooft er echt zelf in. En u en u en wie en ha en hoe, die hoeven het allemaal niet te doen. Ze hoeven allemaal niet te luisteren. Zij mogen net als jij ook subversief zijn. Ja. Ondanks dat jij dan een patriarchaal subversief iemand bent. Ja, okay, dan nou, maar. Maar dan ben ik dus wel echt uh, informatietechnisch maoïstisch. Ja. Jeetje, dat zijn moeilijke woorden. Patriarchaal, weet je, want ik, ik, ik zou nooit de macht grepen of zo, weet je. Dat weet is vind jammer. Mau deed dat wel. Ja, maar je hebt ook de, de Mau Dada, dada oh, die ging alleen is, Oh, Dada, maar. jij bent eigenlijk helemaal niks. Ja, daar benen we even stil van met z'n allen. Nee, nee, nee, ik geloof in, in, in... Net zoals de Dodo dus eigenlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Je leeft nog wel. Zo, zo, zo fatalistisch ben ik ook maar niet. Een IT-Maoïst ben je. Een, ja, precies. Nou, ik vind op, zeg maar... Uh, je kan de macht grijpen en dan zeg maar die gebruiken om, uh, om staatsmacht uh, te consolideren. Maar je kan ook gewoon uh, zeer Maoïstische groepen eigenlijk... Uh, uh, Zeg maar, hun eigen, eigen vuur laten ontvlammen in het gebied van informatie. Ik heb laatst. Kirill, ja. Ik heb laat van een een of andere minister, een mevrouw, een mevrouw was het, en die uh, zou zeggen: als je over vuur en dat soort dingen begint, dat je al gauw in een terroristische hoek uh, gedouwd zou kunnen worden. Wat denk je er zelf van? Nou ja. Nou, ja, het kan een hoop doen, ontvlammen bij een hoop mensen als je zo praat. En als je patriarch wil zijn, dan moet je een goed patriarch zijn natuurlijk. Dus ja, dat is waar. Ik grijp waar maar, even in. Ik, maar oké, okay, ik, ik, ik, ik, ik, ik maak ook reclame voor, de, voor, voor die website van de fabel voor de illegaal. Ik maak reclame voor www.stopwapenhandel.nl Ik maak reclame voor uh, Stop de oorlog, Boycott USA. Ik bedoel, ja. dat soort dingen, dat maakt mij toch al zo, als zodanig al staatsgevaarlijk. Vind ik vind ik ik niet. Maar we wonen niet in de Verenigde Staten verder. Nee, oké, okay, maar voor Nederland is het al... In Nederland heb je een. officieel geen illegale staat in de grondwet. Dat voor iedereen, binnen de Nederlandse gel grenzen, gelden dezelfde regels en wetten. En dan moet ik dan, uh, daar, daar moet ik dan echt eventjes wat meer de... Dat zou ik dan griepen. maar eens even doen, ja. Voordat het te laat is. Zie je wel, het is gecomputeriseerd. Maus zegt, met zo'n taalgebruik wordt mouse, rode boekje al gauw het groene boekje. Oh, nou dan ben je heel lief. Ga door. Oké. Okay. Dan wel goed Ja, en wat ik dus ook... Ik heb gisteren heb ik de, de website uh, Stop de Hetsen tegen Spam gelanceerd. En uh, daarmee wilde ik maar even zeggen dat... Dat, dat zeg maar de Hetsen tegen Spam, dat is alleen maar iets wat de Global Elite in elkaar speelt. De Global even, wie? De Global Elite. Dat, is, dat is, is maar eventjes ongenuanceerd gezegd, Elite maar... Elite is een damesblad, dat ben je van op de hoogte. Nee. Nou, Elite is een damesblad. Nou, ik le lees en niet het voor wordt de Cosmopolitan. Oh, de Cosmopolitan. Lees jij de Cosmopolitan? Oh. Gaan, we, gaan we even verder in je verhaal. Oké, okay, ehm... Um, nou... En, ehm... Uh, ja, de mensen, ze durven Ik krijg ze nog wel eens af en toe, mailtjes van, uh, Zet ook je handtekeningen voor... Uh, zet ook je handtekening voor... Voor, voor, voor een globaal pardon, weet je wel, zo jouw gebaar, 26.000 uh, asielzoekers. Ik heb er wel een paar gekregen, maar eigenlijk voel het best wel tegen hoeveel, hoeveel mailtjes uh, er naar mij zijn toegestuurd die, die, die zeg maar het lef hadden om zoiets ongevraagd naar mij toe te sturen. Ze durven dat niet meer tegenwoordig. Nou ja... Ik krijg altijd hele rare berichtjes met, uh, re begint het dan mee, bijvoorbeeld. Ja, see, ik heb dus vandaag gevraagd wat dat nu eigenlijk, eigenlijk betekent, ja. maar dat betekent re-enter. Ja, maar ik ken die mensen niet. Dus hoe kunnen ze nou uh, naar mij ergens iets meedoen? Oh, je bedoelt een, een, een mailverband. verband. Ja. zeg maar terug antwoord weer, maar ja. dat was helemaal niet uh, jouw antwoord. Ik heb ook wel eens uh, re-fou een re gehad en dan... ...werd ik opeens van beschuldigd dat ik geen bijlage met open office had gemaakt. Terwijl ik gewoon zelf open office zat. Heb jij open office? Ik heb open office. Zo. Dat is ook uh, vrij, hè? Dat is, uh, dat is revolutionair. Is dat revolutionair? En, en, en al die arme mensen hier die zitten te luisteren, die zitten allemaal met Microsoft en zo en niet zo revolutionair. Hoe, hoe zit dat dan met alles Ja, Ik wil niet beweren dat de mensen die Microsoft hebben, dat die contra-revolutionair zijn. Maar... Het is wel zo dat, uh, dat de verspreiding van illegale software wel heeft gemaakt dat het, uh, uh, zeg maar anders niet uh, zeg maar anders was het sowieso niet rendabel geweest de software. Ja, Linda, pak even een biertje voor mij ook. En voor mij ook. S'il vous plaît. Oké. Okay. Nou, si Linda te gaat plaît. ons even een biertje halen. Linda heeft hele lange armen dat moet kunnen. In ieder geval ze heeft me al zo vaak omhelst via de chat. Dat moet iemand zijn met hele lange armen. Ik kan ook het reclame maken. Dit is uh, een pingwing is dit. Oh, kijk eens aan. Er was een pingwing even in beeld, maar wij zien het dus niet. Hè? Dat is wel geinig dat hij dat zo deed. Hè? Wij zitten dus alleen maar verschrikt te kijken <laughs> van wat is er gebeurd. Maar wij, wij schrokken ons dus dood van een pingwing. Pingwing schijnt een symbool te zijn van uh, Linux, uh ja, ja, ja. absoluut. Dat is van de Noordpool. Het is van de Noordpool, het is van de Zuidpool, man. Want pingwings die leven op de Zuidpool, je moet er wel een beetje bij blijven. Details, details. Details, je moet altijd ja, juist dankjewel. puntjes op de details zetten. Op oh, puntjes zijn de details, ik weet niet meer precies hoe het zat. Oké, okay, maar dan mag ik eventjes even te even spammen. Hé, hey, dat klinkt wel goed dat geluid wat jij hebt. Die, die Linda die doet dat goed hé, hey, horen jullie dat? Linda! Ook namens Martijn, bedankt voor het biertje. Ik wil graag eventjes de uh, reclame maken voor mijn nieuwste website. En uh, die is te bereiken via een heel lang HTML-adres. Uh, HTML ja. En het gaat dus zeg maar over, de, over de, de herprofilering van de geitenwil of sok. Nou, dat is wel weer een heleboel moeilijke woorden achter elkaar. De herprofilering... Van de geitenwolle sok. Ja, want we moeten toch onderkennen, Guus. Dat de geitenwolle sok de laatste tijd veel, veel te veel gedemoniseerd is. Ja, dat geloof ik zeker. Zelfs de, zelfs de, de, de liefste natuurbeschermer die probeert maar te zeggen dat hij niet uh, van geitenwolle sok houdt. Om nog enigszins in de picture te ik blijven. Ik ken een paar hele goede moslims. Die dragen ze inmiddels wel. Sinds die site uh, online is. Oh, je, hele, je, je hebt hem al doorgespamd. Ja, ja. Okay. gelijk alle spammen sinds ik weet van jou dat dat mag. ...dat het kan, als het maar een goed doel dient... Nou ...en ga je te wollen sokken... ...dat is een doel, daar ga ik voor. Ja, daar dus staat... voor mij mag het, dus dan is het goed. Nee, dan dat... is het goed, want... ...als goed patriarch moet je dat kunnen accepteren, Martijn. En Nou wil ik het eventjes over de maffia hebben. Welke maffia? Laten we het over de, de, de Italiaanse maffia hebben. Oké. Okay. Maar dat het nou een beetje lieve, lieve... Dat zijn die mensen die pizza's kopen hier? Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Die, die in, in Sicilië leven. Uh -huh. En die zeg maar een soort van conglomeraat over de hele wereld hebben uitgebouwd, ja. naar het schijnt. We weten niet schijnt. of het echt zo waar is. Misschien is dat wel heel goed. Philips die heeft die jongens nodig denk ik. Die hebben daar baat bij. Dus zou het niet kunnen dus, dat... Het schijnt dus zeg maar dat, dat het, het schimmel... systeem zou misschien wel veel minder transactiekosten met zich meebrengen. Als het wat meer uh, gestabiliseerd uh, minder is. Minder transactiekosten in de zin van dat het minder geld kost. Maar ik heb al begrepen bij transacties en zo... dat het wel levens kan kosten. Ja. Ja, Hoeveel is een leven voor jou waard? Als erkend terrorist wil ik dat wel eens van jou weten dan. Ja. ja. Nou, met ik... geitenwollensok of zonder geitenwollensok maakt nou, niet Ik uit. denk dat zeg maar, het leven van, van levende mensen... of levende dieren of levende planten niet... Uh, als zodanig tegen de levens van anderen... Wij gebruiken dus levende planten en levende dieren slechts als excuus om hier, een, dier, of om hier een, een speeltuin te hebben. En een kinderboerderij. Dat zei iemand van de gemeenteraad. En dat is eigenlijk best wel waar. Want de gemeente heeft geen geld voor speeltuinen. En die heeft geen geld voor kinderboerderijen. Dus als wij dat nou doen, dachten wij. Je mag niet eens meer aardig zijn in deze wereld. Want eigenlijk doen we namelijk iets met zaadjes. En die zaadjes die uh, dat is geen excuus. Ja, het is eigenlijk een heel goed excuus. Want het is de reden. En een reden is volgens mij een van de beste excuses die je kan hebben. Nou, vind ik helemaal niet. Dus het is eigenlijk helemaal niet zo negatief. Nou, ik zo nee, maar overraad. je kan toch ook heel erg intuïtief, uh, zeg maar, lief voor zaden en plantjes en dieren zijn. Ik ben helemaal niet lief voor zaden. Nee, nee, nee. Op een gegeven moment maak ik ze echt nap. Ben ik niet omdat ze in bad moeten ja, maar omdat ze, ze het eens uit moeten En dan ben ik visaties kwijt gelijk in één keer dat is raar ja, jij bent ze kwijt maar, maar daar zijn ze het er weer. Er. nou dat heb ik dus ik heb zelden een goed gesprek met een boom of met een uh, met een grasprietje gehad nee ik moet ook onderkennen dat ik uh, psychotisch was uh, net tijd dat ik zie je die goede dat is het had. dus terroristen zijn psychotisch en hebben dan goede gesprekken nee maar Martijn dit is ook best wel een goed gesprek hoor en nou ben je toch niet echt psychotisch denk ik nee Misschien een beetje spiegelogisch. Ja, ik, de laatste keer dat ik, dat ik die nee, spiegellogie site echt goed heb bekeken was uh, toen ik uh, het boek van Germen Hellinga aan het uitchecken was. Toen kwam ik op een of andere rare manier op de spieologie-site van Willem de Zille terecht. Oh, maar die mensen die kennen elkaar. Dat had je al bedacht natuurlijk. Ja, maar ja, oké, okay, we hebben het over mij, dus... Uh, ik trek ook alles naar me toe en uh, ah, betrekt okay. het op mezelf. Ja? Dan moet je. Ja, dat nee. is ook. Die, dat is Die is mijn. op. Die is op. Ik heb, ik heb, hier heb ik ook vuur. Kijk, vuur dat hebben we altijd nodig, hè. er wordt hier niet gerodst zonder vuur. Oh, yeah. Nee, oké, okay, maar. Laat het dus even voor mijn Volk erkende af. terroristische. Laat even de terroristische verhaal nog even gaan, want deze jongen die wil wel beroemd worden, natuurlijk. Kijk. Kom op. Oké, okay, het is dus zo dat de, de internationale socialisten. Je kan, je kan veel over ze zeggen. maar ze zijn wel altijd de groep geweest die zeg maar niet op voorhand. uitsluiten dat ze zeg maar zo min mogelijk bloedvergieten willen. Uh, ja, van de. want als terrorist moet je snel handelen. Dat ze dat ze, ze willen beperkte bloedvergieten, maar ze, ze sluiten het niet op voorhand uit. En je ziet wel zeg maar in de maatschappij. Maar in de kerk. Maatschappelijke discussies? Ze, op zondag vergieten ze in de kerk bloed. Dat heb ik namelijk toevallig laatste keer uh, gezien. En er staat al een man, en dat zijn geen meer, dus, hè? Die staat daar, en dit is het bloed van, uh, ja die naam ben ik vergeten. Het was het bloed van een man in ieder geval. En daarna, die mensen die hadden ook nog zijn lichaam op. Dat heb ik serieus gezien. Zijn dat nou terroristen? Moet ik dat nou serieus nemen? Nee, serieus. Ik, ik was erbij. Ik heb dat gezien. Mag dat wel? Dat is ook een vorm van bloedvergieten. En volgens mij moet je helemaal geen bloedvergieten. Nooit niet. Nee, nou, ik, ik heb dus het film uh, De Stad was van ons gezien. En ik uh, kan alleen maar zeggen dat ik heel veel tranen heb vergoten. staan. Ik krijg met de roe, denk ik. Dat krijg je met de roe. Maar heb je nog interessante dingen de afgelopen week meegemaakt? Ik, uh, nou, ik heb iets heel uh, boeiends meegemaakt deze week. Oké. Okay. Ik heb... Uh... En dan kan ik uh, aan het einde van de avond uh, ook nog uh, zo meteen een verhaal vertellen over het zwijntje. Jij kan er Ja, dat, nou, nou, dat een ga ik nou niet doen. Ik ga nu niet aan het einde niet. van de avond. Nee. Nou, je hebt het goed Maar avond. ik wil eerst van jou weten. Ik, ik, ik heb... Dat heb je goed uh, aangehoord. Want ik kwam eigenlijk... Ik kwam een Afrikaan tegen. En uh, die vertelde mij het verhaal van de tover. Ja, ik dacht van, nou, het, uh, misschien is het, is het tijd voor de of Heb uh, je tovertrom? We hebben de tovertrom bij ons. Doe de tovertrom. Doe de tovertrom. Laat eens even de tovertrom zien. Vertel eens even, wat is de tovertrom? Ja, de tovertrom... Jongens en meisjes, er komen hier nou allemaal hele spannende dingen. Ik dacht dat het Sanfian zijn uh, terrein was en tovenaars terrein en zo. Allemaal magische uh, gebruiken en rituelen komen er ineens tevoorschijn hier. Ja. Moet ik nou gewoon rustig blijven? Er gebeurt niks. Ja, hier, hier... Je hoeft niet rustig te blijven, gelukkig maar. Uh... Ik ben nooit rustig. Dat weet ik wel. Dat hoeft niemand te weten. Nee, uh, Want iedereen hoort dat. Maar dit ding, wat ik hier dus heb, dit hier, dat is dus een tovertrom. Dat is, uh... dat is wat mij betreft gewoon een mandje. Een mandje is het? Ja, nou, dat is de begeleiding voor de tovertrom. Niemand weet hoe de tovertrom eruit ziet namelijk. Oh, maar ik heb echt direct. Uh... Waanzinnige beeld van de tovertrom. Ja? Ik uh, heb het idee dat ik wel weet hoe die eruit ziet. Nou, het zou goed kunnen dat jij dat weet. Ik weet het niet. Nou, dit is inderdaad een ding wat uh, naast de tovertrom hoort. Het hoort naast maar de tovertrom. Dit, dit is voor mensen. Nou, die, heb ik, die heb ik dan net meegekregen. De tovertrom tovertrom heb ik krijgt niemand met. mee, want die is niet Ach, voor ja. mensen. Nou, dan heb je heel goed, want die is voor bijen namelijk. Ja. Je weet het weer, hè Guus. Ja, maar het probleem is, ik probeer hier altijd dom te doen en niemand geeft me de gelegenheid. Van. Snap je? Daar zit ik dus echt ja, mijn hele leven ik, al mee. Daar zit ik voor volgens mij, hoor, hier altijd. Ja, maar pas <laughs> maar op. Ik, eh... Uh, tovertrom nou is wat? De, de ja. De tovertrom is gewoon. Ja, de, oké. Iets harder ja. praten, dan word ik... Lang geleden woonden de bijen niet bij de andere dieren maar de bijen woonden aan de overkant van de rivier eerlijk gezegd voelden ze zich veel te goed om met de andere dieren om te gaan ze vonden zichzelf beter en slimmer dan alle levende wezens en ze keken neer op iedereen die geen bij was hoe was dat zo gekomen? Het is al een oude geschiedenis. In de tijd van onze voorouders hadden de alleroudste bijenkoningin, de eerste moederbij, had een tovertrom laten maken. Als je uit de verte keek, leek het een hele gewone tantan. Je merkte pas dat er iets bijzonders aan de hand was, als de bijen erop speelden. Als de tovertrom zich liet horen, moest iedereen vanzelf gaan dansen. Je kon niet stil blijven staan. Je kon niet stil blijven zitten, je kon niet stil blijven liggen. Je moest meedoen. Guus of je er zin in had of niet. Ja, dat ken ik. Natuurlijk waren de dieren erg jaloezek bij bijen. Iedereen wilde graag de tam, tam hebben. Maar het was onmogelijk om eraan te komen. Want bijen, zoals iedereen weet, zijn gauw uit hun humeur. En als je iets doet wat ze niet zint, nou berg je maar. Bijna alle dieren aan deze kant van de rivier dachten of zeiden wel eens: Hé, hey, ik wou dat die tovertrom niet bij ons was. Maar hadden wij ook eens wat bijzonders? Oh, niemand wist hoe dat moest. Maar er werd steeds weer over gepraat en op een dag hielden ze zelfs een vergadering om samen naar een oplossing te zoeken. De leeuw stond op en zei: Laten we kijken wie van ons de slimste is. Eén voor één krijgen we de kans naar de overkant te gaan en de toverton van de bijen af te pakken. Laten we wel voorzichtig zijn, want de bijen zijn gevaarlijk. Dat hebben we maar al te vaak gemerkt. De olifant stapte vlug naar voren en bood ons aan om als eerste de rivier over te steken. Hij zei, ik heb de dikste huid, ik ben groot en sterk. Als het mij niet lukt met die tantant terug te komen, dan hoeft niemand het meer te proberen. Daar waren de dieren het niet helemaal mee eens, maar ze lieten de olifant graag als eerste een kansje waren. De dikhuid liet zichzelf te water en zwom rustig naar de overkant. Waar de kantan een eind verderop in het gras lag. Er vlogen een paar bijen boven, dat waren de bewakers. De olifant deed eerst net alsof hij ze niet zag. Maar toen hij dichterbij was gekomen, sloeg hij ze weg met zijn slurf en maakte zich uit de voeten met de tovertongen. De oppassers vlogen direct naar de boom waar de andere bijen woonden. Iedereen werd gealarmeerd. En nog voordat de olifant bij de rivier terug was, hadden de bijen hem al te pakken. Ze streken neer op zijn brede rug en staken dwars door zijn dikke huid heen. Van pijn en schrik liet hij zijn kostbare buit vallen. En met een lege sturf, met een lege slurf sprong hij in het water om zo vlug mogelijk die ellendige bij kwijt te maken. Nu... Zo verging het ook de buffel, de neushoorn, het nijlpaard, de zebra, de hyena en de luipaard. En alle andere grote en minder grote dieren. Maar tenslotte kwam Kaboendi aan de beurt. Kaboendi. Kaboendi. Zoals iedereen wel weet, is hij de kleinste van alle vier voeters. De andere dieren gaven hem geen schijn van kans. Maar Kabundi dacht bij zichzelf, wie niet sterk is, moet slim zijn. Toen hij in de buurt van de tovertom kwam, ging hij niet meteen op af, zoals alle andere dieren hadden gedaan. Maar hij verstopte zich in een struik en kneek en keek vanaf die plek eens goed hoe het ding eruit zag. Uit de verte zag hij, dat er een gat in het hout zat, waar water ingegoten kon worden, om de klank helderder te maken op dat gat zat een stop Kabundi kreeg een idee voorzichtig sloop hij naar de tamtam toe en zonder dat, we de bij, dat de bijen hem gezien hadden haalde hij de stop uit het gat en hij kroop naar binnen maakte het gat weer dicht en begon de tamtam te rollen in de richting van het water de bewakers die hierboven vlogen zagen opeens de tovertang in beweging komen zonder dat er iemand in de buurt was hoe, hoe kon dat nou? er was geen vijand te zien ze konden dus ook niemand aanvallen en de tamtam -tam was te zwaar om tegen te houden. Kaboendi rolde rustig verder. Eerst naar de oever, toen de rivier over. De dieren wisten niet wat ze zagen. Opeens ging het gat open en stak Kaboendi zijn hoofd naar buiten. Iedereen begon te juichen, te klappen en te roepen. Lang leven Kaboendi! Hoera! Hoera! Hoera! Sinds die tijd zijn de bijen nog slechter gehumeurd, dan ze al waren, omdat ze niets meer hebben om overop te scheppen tegen de andere dieren. Kabumi was de held van de dag en dankzij zijn overwinning op de bijen wordt hij door iedereen het slimste dier van het hele bos genoemd. Weer. Uh... Zo, hallo, daar ben ik ook. Even kijken, ik zal even de, uh, voor de volledigheid toch nog even het nummer van het hofdoel geven. Dat is 030 233. Dat is 030 25 16 941. Nou, dan zal ik het nog maar een keer zeggen voor ja. iedereen die niet zo snel kunnen horen. 030-25-16-941. Dat is het nummer waarop jullie ons kunnen bellen als je dat zin in hebt. En ik hoop dat uh, Bubbles uh, Aline ook luisteren. En uh, ja, ik heb in ieder geval uh, de volgende uitzending geluisterd. En Aline, je bent niet uit het oog, uit het hart. Nee hoor een hele prettige <laughs> vakantie. En we missen je heel ja. erg. En we hopen dat je de volgende keer wel weer bij bent. Want... Is jo, je een hoort, beetje kaals onder jou. Juist, je hoort er gewoon bij. Nou, even kijken, waar gaan we het over hebben? Wij hebben het laatst... Nou, jammer dat Ivo er dus niet bij zit. Ivo, het gaat namelijk om het volgende durians. We hebben het gehad over tropische planten. En wat vertelde je nou over durians, Els? Durians is inderdaad een tropische plant, een vrucht. Heel bijzonder. Er zitten grote zalen in, maar die zalen zijn maar uh, heel kort, uh, kindkrachtig. 24 uur, Ivan. Ja, maar 24 uur. Ja, maar mazzel gehad. Dus je hebt wel op tijd gezaaid. Nee, maar ze vertelt nog iets gas verder, Els. Nou, als je ze dan gezaaid hebt, je doet ze in een pot en uh, uh, die pot die, uh, die zet je dan lekker warm in de buurt van de verwarming, dan moet je... Uh, om het een beetje beter te laten verlopen, het hele kiemingsproces, moet je een, een plastic boterhamzakje over die pot heen schuiven en nooit zo'n elastiekje omheen doen dat er lekker klem zit. Doordat het water uit die aarde een beetje verdampt boven die kachel en in dat zakje uh, gaat uh, rondhangen, uh, krijg je dan een soort uh, miniatuur uh, tropische oerwoudklimaatje, uh, lekker vochtig, in een plastic zakje, waardoor zo'n tropisch had... Uh, zich een beetje nog meer thuis voelt en nog net iets uh, sneller zin heeft om een uh, plantje te worden. Zeg maar. Ja, en uh, nou we toch over tropische planten hebben. Je hebt het zelf dus al gezegd, de Burgers Bush, dat hebben jullie dus uh, opgezet in nou, die ja. dierentuin in Arnhem. Ja, dat klopt. Nou, opgezet, opgezet. Die dierentuin in Arnhem, uh, Burgers uh, Zo, bestond natuurlijk al, al heel lang. Ik weet niet hoe lang, maar al heel lang. En uh, op een gegeven moment hebben ze daar ook nog de Burgers Bush aangelegd. En dat is een hele grote uh, kast, een heel groot overdekt uh, stuk. Waarin ze diverse tropische gebieden, tropische klimaten nagebootst hebben. Met ook weer allerlei bijbehorende planten. Nou, uh, Guus heeft daar aan meegewerkt. Die heeft geholpen met uh, de planten en de inrichting en een soort dingen. Over welk jaar praat je dan? Oh jeetje, over welk jaar praat is het dan? Toevallig zo eind jaar uh, 70 of. Ja, ergens 19. Ik denk ongeveer om on on erbij bij 1985 zo ongeveer. Ik weet het niet helemaal precies. Het is de koning van de een op de andere dag neergezet daar. Hè? En uh, dat heeft denk ik wel 1 of twee jaar geduurd vo voordat dat vanaf het begin. Uh, of vanaf het begin van de beplanting, voordat het dan helemaal zoveel was. Ja. Natuurlijk moeten die planten, als ze daar een keer staan, ook nog eens een keertje eerst eh, flink doorgroeien voordat je het eh, daarna kan openstellen of zoiets. Maar inderdaad, een deel van de planten die er staat hebben wij, eh, hebben wij eh, zeg maar laten ontkiemen. Onder andere ook zaden van durians en eh, wat andere dingen, bepaalde eh, tijerknollen, die, eh, ja, die, die stonden in kleine Noempotjes of plastic zakjes bij ons voor de deur. En die maar toen bestond het hof eigenlijk nog helemaal niet. Nou, de, de Toen jullie bezig waren met burgers, Boes. Uh, nou, kijk, die, de stichting is opgericht in 1987. Uh, in 1987. Maar al, al zoveel jaar daarvoor deden we eigenlijk al wat meer jongen doen. Alleen toen hebben we die, richt, die stichting opgericht om, ja, om het allemaal iets officiëler te maken of zoiets. Eigenlijk doen we dit werk al vanaf 1979, 1980 zo ongeveer, dus dat is toch al uh, maar praat je 25 dus, jaar. Ja, maar dan praat je dus over de Burgersbosch, praat je dus voor, uh, voor de periode van het hoofd eigenlijk? Voordat het, voordat het echt een stichting werd, ja. ja. Dat klopt, maar, maar daarvoor bestond het wel al alleen was het was ja. nog niet stichting. Ja, en toen hadden jullie waarschijnlijk ook nog geen dieren, denk ik? Uh, nou, we toen, ja, toen hadden we wel net al dieren. We zijn Want hoe, die kwamen jullie, hoe kwamen jullie aan de jaks? Bijvoorbeeld, de eerste jaks. Uh. De eerste jaks, die krijgen ze dan wel weer wat later, dat klopt. Die jaks kregen. Nou, voor een deel omdat in dierentuinen... Uh, daar ook geen subsidie meer voor werd gegeven voor dergelijke dieren. Want kregen die jullie niet die jaks via de dierentuin? Ja, jawel. We hebben, we, hebben ook, we hebben ook jaks van de dierentuin uit, uit Arnhem gekregen, inderdaad. Ja. Omdat zij stel uh, jonge stiertjes over hadden en daar ook geen, uh, geen, ple, geen plaats voor hadden. En wij hier dus nog wel wat stiertjes konden gebruiken hebben uh, ja, toen een bepaalde noemen gekregen klopt, ja. maar ook omdat ze inderdaad voor die in allerlei dierentuinen dus ook in Arnhem uh, geen subsidie meer kregen voor, voor een dier zoals een jak uh, toen is bepaald dat dierentuinen alleen maar subsidie kregen voor wilde dieren die hmm. ze in stand houden hmm. een heleboel dierentuinen hebben ook onderling een hele goed lopende fokprogramma's waarin ze bijna uitgestorven uh, diersoorten toch nog in stand weten te houden uh, alleen, mijn jak is een beetje een vreemd verhaal, omdat het niet helemaal duidelijk is of een jak nou een wilde dier of een domesticeerd dier hebt. Je wilde mm -hmm. jaks, je hebt gedomesticeerde jaks. Alleen, het vreemde verschijnsel doet zich voor dat wilde jaks in principe tammer zijn als gedomesticeerde jaks. Ja, ja. En het ook niet helemaal duidelijk is hoe dat nou komt dat die jaks gedomesticeerd zijn. Of het nou misschien komt omdat die wilde jaks dachten, goh wat aardig die mensen, laten we daar eens in de buurt gaan rondhalen. Mm -hmm. Of dat die mensen, dat we wilde jaks gedomesticeerd hebben. Het is bij een jak niet bekend en niet duidelijk of, of die wilde jacht zichzelf gedomesticeerd heeft door die mensen op te zoeken. Dus zodoende kregen die dierentuinen geen subsidies meer voor jaks, omdat er dan officieel geen wild dier maar een ja, ja. gedomesticeerd dier zou zijn. En nou ja, zodoende eigenlijk hadden die dierentuinen er geen budget meer voor. We konden zo uit... Die dieren die ze al hadden, misschien nog net uh, daar handhaven, omdat ze dan toch nog als dierentuin zelf net geld genoeg hebben of zoiets. Ja, want ik, uh, ik zat met uh, Ivo te kletsen hè, toen hadden we het over uh, zaden. Jij ja, ja, weet die beginperiode natuurlijk. Hoe kwamen jullie? Want jullie hebben, als je uh, nu en nagaat hoeveel zaden jullie hebben, dan hebben jullie een hoop verschillende soorten zaden. Ja, dat klopt. Dan zit je zeker op de, zo ongeveer 15.000 zaden? Nee, zijn 30.000 30 verschillende soorten hebben we zo ongeveer. Want hoe uh, kregen jullie in het begin uh, zaden? Nou, het hele gekke is dat we uh, zeker in het begin voor een, voor een deel alles uh, gewoon de stomweg uh, bij een zaalhandel of op de markt verder anders verkocht hebben. Maar je Alleen, had toch gewoon contact over de hele wereld? Jawel, dat maar dat komt ietsjes later. Oh. Helemaal in het begin ja. hebben we echt dingen gewoon, gewoon gekocht besteld en besteld. Alleen binnen een paar jaar daarna, binnen vijf jaar daarna, was in één keer van alles nog wat, wat wij iets daarvoor nog gewoon gekocht hadden, in één keer niet meer verkrijgbaar, niet meer te koop. En, en al heel snel, heel erg zeldzaam, het waren uitgestorven. Oh. En weer iets daarna, ja dan, dan krijg je ook contact over de hele wereld. Dus en, Mensen die ik kende, die weet ik veel waar, op vakantie gaan. Iedereen ging ergens kijken van nou als we gekke bijzondere of andere zaadjes vinden, dan uh, nemen we het voor je mee. Op een gegeven moment was iemand uh, op vakantie, ik meen in Portugal of zoiets. Mm. En ik vond daar in een de allerlei oud-Hollandse, Nederlandse koolrassen mm. Die hier al, al helemaal niet meer verkrijgbaar zijn. En, en verderop gebeurde dan ook weer... Uh, dus ja, langzaamaan krijg je ook een beetje die bekendheid. Dus mensen gaan je ook dingen opsturen, of mensen nemen uit zichzelf van alles, nog wat voor je mee, wat ze weer erg is. je kreeg gewoon echt alle hulp van, uh, van mensen met uh, verschillende zaden. Van allerlei vrienden en kennissen. En wereldwijd van allerlei andere mensen die, die het ook leuk of belangrijk vinden om, om zaden te verzamelen. Ja. ja, daar kregen we van alles en, en, en nog wat van. En dan een soort uit, uitwisseling. Ja. Andere kanten om ook bijvoorbeeld. Uh, een paar jaar geleden kregen wij allerlei soorten rijst uit Thailand en uh, twee jaar later wilden daar weer mensen uh, met die traditionele soorten rijst aan de gang. Toen bleek het daar helemaal niet meer verkrijgbaar te zijn. Gelukkig hadden wij die, die twee jaar lang die zaal voor hun bewaard ja, ja. en nog een deel zelf uitgezaaid. Maar ja, rijst is nou niet helemaal makkelijk gewas in Nederland. Hm. Dus, uh. Maar gelukkig konden wij dus twee jaar later, was dat zaad weer nog prima kindkrachtig, uh, het allemaal weer aan hem teruggeven. Nou, ja, dat, dat was natuurlijk wel heel leuk. Nou is het wel heel snel als binnen twee jaar van alles op het weg is. Hm. Maar dat kan dus wel gebeuren, ja. Ja, ja, ja, ja. Dat is wel grappig, hè Ivo? Tja, <laughs> zo hoor je nog eens wat. Zo hoor je nog eens wat. Zo hoor je nog eens wat, ja. Dus, uh, nou, er is ook misschien iemand overkomen die niet in Turkije was. En die vonden allerlei verschillende erten en bonensoorten echt te gek om op te noemen. En vier of vijf jaar later ging hij weer naar diezelfde plek in Turkije op vakantie. En toen kon hij van al die, die, die erten en bonensoorten helemaal niets meer terugvinden. Ja, ja. Even kijken, hier staat op Elf Zwinging gastenboek. Ja, dat doe ik voor jullie. Wij krijgen onze eigen gastenboek. Oh, oh wauw, wat spannend. Nou, dan ben je echt ja, prima. Ja. Nou, ik hoop eigenlijk wel dat Aline even een belletje geeft. Ja, al die verhalen, al die verhalen. Ja. Verhalen vroeger. Je kunt het ook nog even over nu hebben. Ja, vertel. De luisteraars vertel. willen weten, uh, 15 mei, dat is de dag, en ze zijn benieuwd. Ze zullen wel benieuwd zijn, wat gaat er gebeuren? W wat zijn de laatste berichtgevingen? Nou, ten eerste was het al heel erg vreemd, want er wordt gezegd, 15 mei is de dag dat je ontruimd moet zijn. Uh, 15 mei is, is nu een, een zondag, en ook nog eens eerst Pinksterdag. Het leek ons al een... Een beetje onwaarschijnlijk dat, uh, dat ze dan langs zouden komen. Goed, laatste berichten zijn nu dat in de politiek in Utrecht nog wel iets een beetje in beweging is. In elk geval toch wel een meerderheid in de raad ons uh, wat uitstel wil geven om hier alles uh, op een fatsoenlijke manier weg te, weg te kunnen halen. Er is net geen meerderheid in de raad om ons hier gewoon te laten zitten. Daarvoor zijn 23 uh, mensen nodig. 23 zetels is een meerderheid. En uh, dus er, zijn hebben er nu? twintig, dus het is net niet genoeg. Uh, dus nu komt er, uh, nu is er een verzoek gericht aan een nieuwe wethouder die over ons gaat. Uh, want degene die voor, die voor ons verantwoordelijk is, die is uh, per uh, 31 maart uh, naar een andere baan vertrokken. Een nieuwe wethouder. Zou aan hem is het verzoek gericht door bepaalde politieke partijen om ons stondig uitstel te geven. Daar zou hij over gaan nadenken, heeft hij gisteren gezegd. En dat zou hij ergens volgende week laten horen, of we wel of geen uitstel krijgen. Als hij zegt nee, ik wil geen uitstel geven, dan gaat de GroenLinks-fractie hier in Utrecht een motie indienen. En eerst volgende gemeenteraad die op 26 mei plaatsvindt. En dan gaan ze dus in die motie uh, uh, vragen om meer uitstel voor ons. En daar is dan waarschijnlijk wel een meerderheid voor in de raad. Maar ja, daarmee blijft dus staan dat onderhand uh, iedereen in de hele gemeente Utrecht er dus toch maar uh, vanuit gaat dat het uh, een goed idee is om ons hier te ontruimen. Gezien... Uh, dat er in het verleden wel eens. Uh, maar over nou, uh, weken, dagen, weet ik niet. Weet je, dan niet. Is, Wij hebben zelf en, gesteld dat we uh, echt nog wel drie maanden nodig zullen hebben om alles hier op zoek een nette manier af te breken en af te voeren. En uh, ja, hoe we daar verder over denken weet ik op dit moment niet. Die wethouder zal erover nadenken en die zal zijn besluit laten weten. En, ja. Tot dan toe is het opnieuw weer eens eventjes afwachten. Maar de, de, eerst heeft het college van BMW en nu dus ook de gemeenteraad in meerderheid, althans vooral op dit moment, eh, toch laten weten dat ze eh, het wel eens zijn met die ontruiming. Ze vinden ons al jaren een beetje lastig, blijkbaar. Hmm. Of zoiets, anders is anders. Ja. En dat, eh, dat verandert natuurlijk door heel Nederland. Dat krijg ik ook gewoon te horen, ja, maar... Eh, er is nogal veel veranderd sinds 15 of 20 jaar geleden, 15 jaar geleden waren jullie ook wel anders is anders, maar viel je nog niet zo erg uit de toon, maar misschien normen en waarden en andere bla bla bla. Uh, is er nu uh, uh, ja alles veranderd en, en val je veel meer buiten de toon en uh, ja. Uh, dus met andere woorden, de kogel is eigenlijk door de kerk. Jullie gaan weg. Nou ja, dat weet ik niet. Heb weten. jij nog uh, of heb je uh, heb jij en Guus nog enig idee of? En, uh, zie, uh, zien jullie nog ergens lucht aan de andere kant van de tunnel? Nou, zoals, de de gebruikt, gemeente, of? zoals de gemeente zich opstelt, absoluut niet. Nou, dan is er nog een verhaal over een, een grondkamer die we moeten oordelen of uh, zoals de gemeente het ons in bruikleen heeft gegeven of dat niet eigenlijk onder de pachtwet valt en, en dus geen bruiklijn overeenkomst is en dan kunnen ze niet zo makkelijk zich, maar ja, dat is maar een hele kleine kans over het algemeen betaal je gewoon geld Wacht overeenkomsten dat hebben wij niet gedaan dan heb je wel weer andere dingen als een soort betaling in natura maar dan moet je alweer kunnen laten zien wat je dan allemaal gedaan hebt we hebben hier natuurlijk wel heel veel gedaan maar een deel van wat we gedaan hebben valt ook gewoon onder het normale verplichtingen van een bruik uh, uh, je moet het natuurlijk onderhouden netjes houden, in een goede staat houden dat, dat is logisch dus uh, ja, dat valt te betwijfelen of dat überhaupt onder de pachtwet valt. Goed, dat horen we ook ergens eind mei. Dus het is sowieso wel handig om tot eind mei, of na die gemeenteraadsvergadering, uh, dat in nou voor af te kunnen wachten. Ja, ik weet het niet, en zou er een wonder gebeuren, uh, zie ik het onderhand niet echt. Uh, dat we toestemming krijgen om te blijven zitten. Aan de andere kant is het ook weer zo, dat begon we niet weten waar we heen moeten. En met ons, al onze spullen, al onze inventaris. inventaris eh. En het personeel, de voorzieningen voor het personeel. En de dieren en de zaden en de bla, bla, bla bla bla. Als je er om je heen kijkt. Eh. Ik zou niet weten waar we het allemaal eh, op een fatsoenlijke manier naartoe zouden moeten verhuizen. En je hebt natuurlijk overal geld voor nodig. Of je nou ergens anders heen wil, of je ergens anders naartoe wil verhuizen, of je dus noods uh, voor tijdelijk als, uh, als noodoplossing, dus noods maar een opslag wil huren waar je al je spullen neerzet. Mm -hmm. Het kost allemaal geld, geld, geld. En dat, dat hebben we natuurlijk niet of nauwelijks meer. Hoe stel... zie jij dan je leven naartoe? Want jij, uh, jij zit hier echt iedere dag. Je werkt keihard. Kein Straks is het afgelopen. Heb je nou, dit is op... niet echt afgelopen. In die zin, niet echt afgelopen, toch denk ik we zullen. Nou, je, je hier hebt er bepaalde soorten met ritme opgebouwd. Ja, daar word je natuurlijk net te gek van. Je loopt de hele dag in, oh jee, wel. Ja, maar straks... Ik ga ja maar straks is het afgelopen, heb je daar wel eens over nagedacht? Nou ah, ja, nee, niet echt. Ja, in die zin, jawel, ook wel, maar tussen. Het is nog een, een beetje. Mee? Ja, precies, een beetje tussen de regels door. Je bent nog de hele tijd zo bezig met het proberen hier te blijven. De gemeente heeft altijd gezegd. We zullen jullie opzeggen als je in overschrijding bent. De rechter bepaalt dat we bij de laatste controle niet in overschrijding waren. Maar ja, is dat eigenlijk de aanleiding waarom de gemeente opzegt? Is officieel geen aanleiding. Maar ja, er is in het verleden nou dit en dat gebeurd. En het is een gestoorde verhouding. En het is een bruiklijn overeenkomst. Dus oké, okay, de gemeente mag juridisch gezien opzeggen. Ja. Dus uh, ja, je bent al heel erg bezig in, eigenlijk om hier uh, te willen en te kunnen blijven... Uh, ja, inderdaad, het lijkt me heel gek als dat allemaal weg zou vallen. Ik zou dat ook allemaal even niet zo goed weten. Nou, als alle nog iets uh, tips hebben of wat? Of misschien in het verre. Canarische oord. <lacht> Lien! Ja, Lien, waar blijf je joh? <lacht> heb je nog leuk, he? bellen. Ja, oh, je, een leuk? Nou, dat is een. Ik bellen? Heb, heb, mijn heb je het nummer? Ja. Ja hoor. Dat kunnen we zo doen. Kan, kan je bellen? Dan moet ik even het blaadje met He, het nummer halen. Ivo, kan jij dat blijven? Aan wie moet Ivo dat vragen dan? Nee, op die fax. op oranje, een ja. klein blijven. Dat is het nummer van die. Uh, Even technische dingetjes ja. door. Ja, behalve dat uh, lieve luisteraars misschien uh, tips hebben ofzo. Ik heb natuurlijk ook wel gelijk zeggen. wie heeft vandaag nog een lege boerderij met 20 hectare grond over? Oh, ja of je staat met geld. Nee. Het, is het irriteert me echt zo dat het altijd op geld neerkomt. Wat je ook wilt doen, je hebt geld nodig. Okay? Zal ik, jij ja, klets door Els? Ik, ik klets, klets door. door. Dus, als mensen, wat ik net al zei, ja, op mijn bepaalde manier is het ook zo, ik ben eigenlijk dat het hele, het hele gedoe en gezeur en, en geëtterzaad. Ik hou me al tien jaar bezig met, met administratie en justitie en juridische dingen en. Uh, ...in de gemeente en de gemeenteraad en de politiek. en Eigenlijk zou ik heel graag gewoon weer eens een keertje willen doen wat ik eigenlijk doe. En als plantjes in de grond stoppen en, en, en beestjes verzorgen... ...en met dit veel wat en andere dingen regelen. Wat dat betreft zou ik heel graag ergens anders gewoon... ...verder gaan of opnieuw beginnen. Maar ja, daar heb je weer overal hartstikke veel geld voor nodig. Dus... Mocht er nog een oude boer zijn die toevallig nog net zijn boerderij uh, toch wil opdoeken en geen erfgename heeft, dan houden we ons maar hard aanbevolen, zou ik al 9, 2, 87, 15, 73. Ja, ik kan hem niet meer. Oh, okay, we jammer dat ik het niet meer Oké, ja, ja. Uit het oog, uit het <laughs> Ja, Nou, wel lekker wel, Uit het oog, uit het, <laughs> ja, ja. het, het hartje zit nu in het dames halfuurtje, jullie zijn er niet. Nou, uh, we hopen dat, je, dat jullie allebei een leuke tijd hebben en, uh, nou ja, uh, kom lekker Bruin terug. Elsie, heb jij nog wat te zeggen? Hey, Lien, nou prettige vakantie en tot heel snel dan maar, hè. Hey, dag Liefet, hoi. Doei. Nou, nu weten we gelijk waarom Tante Lien niet terugbelde. Ze is er gewoon niet. Het is een ander apparaat. Ah. Nou, nou heb ik het wel even genoeg over onze sores gehad. Als mensen goede ideeën hebben of andere, weet ik veel wat. Ja, het. het gaat eigenlijk gewoon om geld, geld en geld. Ja, het is heel Ivo, vrienden. heb jij nog een leuke anekdote of een leuke vraag? Gooi nou. het erin. Gooi het erin. Ik weet het niet hoor. Ik weet het niet. Hij weet het weer niet. Ja, wel, Ivo, kom op, gooi hem erin. Hey, ik zou wel heel erg graag willen weten hoe je nou een paarse worteltjes komt op. Hoe je aan paarse worteltjes komt. Nou, weet je hoe de snelste manier is om aan paarse worteltjes te komen? Dan moet je gewoon het zaad hebben van paarse worteltjes. Dat stop je in de grond. Dat zaaien. En als het allemaal goed groeit, dan heb je hebt zelf paarse worteltjes. Hoe je nou met aan het zaad van paarse worteltjes komt, ja, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Je kunt of geluk hebben, of je kunt misschien even ons bellen en zeggen, hé, hey, ik zoek paarse worteltjes, want wij hebben ze gewoon. Maar ja, dat is weer een ander verhaal. Dat is ook zo grappig, weet je wel. behalve oranje worteltjes, heb je ook nog paarse worteltjes, Nooit Hele worteltjes, niet, jong. De witte worteltjes. Uh, oh nee, dat zijn bieten, die zijn nog zwart. Nee, dat zijn nog veel. Hey, guis, nou je over. er toch bij staat. Rode worteltjes, Klaar heb je het wel kloppen dat jij contact gehad hebt met de directeur van de Amerikaanse Genebank? Ja, heel in het begin? Ja, nou ook later, later ook wel. Later ook. wel. Ja, hoor. En, dat is uh, mijn werk, ik heb er geen belang voor. Ja, nee, er, dat geen... snap ik. Maar was, uh, bestond het Hof toen al toen jij contact had met mij? Nee, me. het Hof van Ede is opgericht om mijn verzameling uh, te beheren. Dus om hem onder te brengen. Het is gewoon mijn verzameling. Alleen ik heb voor mijn verzameling dus geen ruimte. Dus zo'n stichting die zorgt dat die ruimte beschikbaar zou kunnen komen of dat er fondsen geworven kunnen worden. Maar het gaat om een privécollectie en ik heb die contacten nog steeds en ik gebruik die contacten ook nog ja, steeds. Ja, ja. En wat vinden, zij, uh, wat vinden zij daar nou in Amerika van uh, dat jullie mogelijk uh, ophouden met bestaan? Nou, het grappige is dat Amerika die heeft het wel ondertekend maar niet uh, geratificeerd. Dat is een hele moeilijke term. En wat houdt dat dan in? Nou, dat ze het er nog we niet voor aanzien. Ze hebben het wel ondertekend. Ze zo, hebben het bekrachtigd of zo. Maar ja. alle andere landen... Die hebben dat wel uh, gedaan. Eigenlijk er is er geen uh, verdrag zo groot als het biodiversiteitsverdrag. Hmm. En die vinden het sowieso allemaal vreemd. En Amerika die, ja, die, gaat niet over ons zitten zeuren. Die hebben volgens mij andere problemen aan hun hoofd. Zeker vanwege dat hun genenbank in een hele slechte staat is op het ogenblik. Ja, dus ja. Die, die hebben zelf ook problemen. En omdat hun eigen land het niet geratificeerd heeft, dus bekrachtigd heeft, ja. Ja, hebben ze daar dus gewoon uh, eigenlijk hetzelfde probleem als hier. Alleen ze hebben iets, een paar miljoen meer, zal ik maar zeggen, niet in zaadjes, maar in centjes. Ja, ja. En voor de rest, de rest van de wereld vindt dat natuurlijk hartstikke vreemd. Want waarom zou een land als Nederland, wat overal altijd het beste jongetje in de klas wil zijn, als het om internationaal recht gaat, hebben, ja. waarom zou een land als Nederland uh, zelf dat verdrag niet nakomen, terwijl ze wel bij allerlei andere landen zeggen van, hé hey, jongens, je moet dat verdrag nakomen. Ja, maar kunnen zij dan in het buitenland dan nog uh, iets betekenen voor jullie? Ik hoop het wel, het probleem is alleen dat die mensen, die kun je dan wel benaderen en zo, maar het is, ja, ik, ben, ik ben niet zo op mijn knieën zitten, zal ik maar zeggen, ik zit altijd op mijn hurken, hè, en dat... Die mensen willen ja. dat je eerst op je knieën gaat op een, een of andere manier. Ja. Ja, maar ja, maar zie je wilt... dat het jouw cultuur is om op je jurk te zitten. Ja, maar, ja, maar het is een gewoon een soort van bedelen in. bij al die mensen. Ja, ja, ja Bij ja. die mensen vanzelf Maar wat komen. is belangrijker op je, in, jou, in jouw woorden gezegd, op je knieën of op ik je... Ik ga nooit... Of uh, je doel die ik je nadeschepen, wat is voor Ik jou blijf belangrijk? op beide voeten staan, ik ga nooit op mijn knieën. Ja, ja. Maar heb jij dan nog enig idee waardoor het Hof na, nog zou kunnen blijven bestaan? We bestaan toch nog? Ja, nog wel, ja. Nou, dus mijn idee van vandaag is dat we bestaan. Ik kan geen toekomst voorspellen en dat hoop ik ook nooit te kunnen. Het lijkt me namelijk nog rampzaliger dan waar ik sowieso al mee zit. Ja. En ik heb altijd uh, hoopvol uh, geleefd en ik uh, ga hoopvol ten onder, maar uh, ja. ik blijf gewoon wel hoopvol. Dus eigenlijk ga je dan ook niet ten onder. En sowieso, nee. wij kennen Nelly en uh, met Nelly kan je niet ten onder. Nelly, helpt je als het een beetje fout gaat. Hoe is het zo? <laughs> en ik zou nou, zeggen, dat als je ten onder gaat. dan moet je iets harder praten, hoor. Mocht er ooit iemand ten onder gaan, dan moet je ja. het altijd lachen. Je ah. moet sowieso ook staande op je voeten doen. <laughs> dus ik wil me zo laag mogelijk oh, goed, maken. Lieve luisteraars, het is wel een Nou, volgens mij eh, halen we die jongens erbij. halen we de dames uit een dilemma even. Nou, dus ja. Oh, we moeten dus gewoon weer weg, hè? Kort nee, door de bocht? Nee hoor. Nee, nee, nee, nee, nee. Je mag gewoon zo weer terugkomen. We en zitten. daarna weer in. Je mag ik blijven zitten. Ja, dan blijven Wij schreeuwen weer er toch overheen. Oh ja, nou wij kunnen. Dus, dus ja. Die is dus schreeuw. Nee, dat nee, is heel Nee, dat gaat het om. niet doen. Ja. Maar we hebben het net gehad, uh, Guus, over uh, Burgers Bush. Ja. Dat is echt de tijd voor het Hof, hè? Nee hoor. Nee, dat is dat is het begin van het Hop, uh, toen, toen was ik daar al mee bezig. Dat is echt een paar jaar een project geweest. Is dat gewoon het enige project wat jullie gehad hebben bij zo'n dierentuin? Of nou ja, meer projecten, projecten bij een, projecten bij een dierentuin, dierentuin wil je eigenlijk liever niet hebben. Eigenlijk wil je daarna alleen maar beter doen. En ik ben een hele slechte werknemer, laat ik het zo maar zeggen. Ik doe wel mijn best en ik leef mijn werk wel goed af. Maar je moet niet blijven zeuren. Want ik weet namelijk waar ik voor ingehuurd ben. En anders had je het zelf moeten doen. Dat is heel arrogant, maar ik ben een arrogant mannetje. En volgens mij is 99% van de problemen die wij met de gemeente hebben, vooral vanwege dat er een paar ambtenaren zijn die daar misschien wat moeite mee hebben. Maar ik geef het toe, ik ben een arrogant mannetje. Dus, nou ja, ik weet waar ik het over heb dus dan. En arrogant, het wordt door iedereen op een andere manier schijnbaar uitgelegd. Maar ik bedoel er niks mee. Ik ben nou eenmaal zo. Hmm. Zo dom ben ik. De meeste mensen zijn zo slim om niet arrogant te proberen te doen. En die maken dan af en toe opmerking dat je denkt... Jezus Christus, wou dat ik zo arrogant durfde te zijn. Maar dat is weer een ander verhaal. Ach ja, ja. Zullen wij nou ja. eventjes, uh, eventjes weg? die schreeuwjongens erbij halen? Nee, die gaan niet <laughs> Voor diegenen die nog niet weten wat een jak is... Een tibetaans Moet je dan het is een tibetaans peromrund. Het is een tibetaans peromrund. Ja, dat klopt. De kou van je liefheid. Oh jee, ik heb nog een... Uh, ja, ik ga met Ivo trouwen. Ooit op een dag. Oh, ooit op een dag? Oh jee, ik dacht dat het dadelijk al bekend was. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb binnenkort al weer een trouwerij. Ja, nou dat is heel erg leuk, want wij gingen laatst, hè? Ivo, wij gingen uh, Chinees eten. Daar heb je van die fortune cookies? Ivo maakte een voortje een koekje open, kwam een tekstje uit en stond op: een collega gaat binnenkort trouwen. Ja, dat klopt. En wat krijg jij uh, een week later? Ja. Een, een uitnodiging voor een trouwerij. Nou, echt. Leuk hè? Weet je wie de ja. briefjes erin gestopt heeft? Jij, Guus? Sst. Sst. ik ben even ook blij, Hij er rijdt helemaal krom tussen al die Chinese restaurants en overal die briefjes in die hebben. Dacht je dat dat kon? Wie komt er vanavond eten, Weet je wel, op, op, op. Nee, maar goed. Ja, we zijn aan de ene ja. kant een beetje. Nou, een beetje. Hoog. Nou, waar, ja, achter ons staan de heren en we moeten gewoon weg, dat is het. Ja, overmacht. Ja. Het is toch niet te geloven, overmacht. nou, Oké, okay, ja. Breken we zo nog wel even tot in. Tot de volgende keer. Ja. Ja. Hoi, tot ziens. Ja, zeg. Hm? Ja. We hebben weer een hoop geleuten gehoord, hè, mensen? Zullen we er maar eens met wat geluiden overeen komen. En dat zijn geluiden die misschien uh, gewoon even geïmproviseerd zou kunnen worden. Niet te dicht bij de microfoon. Dan denk je hier gaan staan, Overhoek? Bij Ja, dat weet ik. I got you. I got you. Oh no, mask it. Got oh, do. Oh, oh, oh, oh. Oh. Oh. I got the room, I got the room, I got the room, I got life. Well, phone picked up by your wings, like a whale. Geluid aan de Maas. Ja. 18 juni. Jij ja, komt uit Rotterdam. Ik kom uit Rotterdam. En ach, We hadden net dus een terrorist uit Rotterdam hier. Oh, oh die heb ik net gemist dan. Ja, mevrouw. maar die terrorist komt zo weer. Want ik dacht van nou laat die terrorist maar eens uitvechten met iemand uit Rotterdam. Van hoe dat nou werkt in Rotterdam. Eén met bommen bedoel je? Nee, deze je ziet er wel helemaal verdekt uit. Hij heeft wel een, een kap over zijn hoofd. Mm. Maar dat moet kunnen. Dat nou, is goed begin. Maar ik eh, ga wel even samen met Gerrit nou eindelijk het beloofde verhaal van het zwijntje gaan vertellen. Want dat is Zo'n nou mooi kinderverhaal? Nou, nee. Nou, steun voor dat ik zelf het einde nog niet weet. Nou? Dat ik een niet het weet... einde? Nee, ik weet alleen maar de titel. En Gerrit die kent de muziek. Oké. Okay. Dus Gerrit die speelt even de muziek. Vertel ik het verhaal van het zwijntje. Wat ik dan op een gegeven moment langs slinkse wegen door euh, krijg ergens. En je zal zien, ik loop binnen de eerste zin loop ik al vast, hè, want ik ken alleen maar de titel: Sfinxenweeg. Dat komt, ja, daar kwam ik niet goed uit net. Iets harder mag hij wel hoor. En het is heel gelukkig allemaal hoor. Het is wel een zwijntje. Jawel, maar wel gelukkiger is hij nog. Ja, kijk, daar kan ik het mee doen. Nou, dan volgt nu dus uh, het verhaal van het zwijntje. Er was eens dus een heel, heel lief klein zwijntje. En dat zwijntje zocht zijn moeder. Zijn moeder was al twee bossen verderop. In ieder geval, dat zei zijn broertje. In ieder geval, dat had zijn broertje gezicht. Maar hij kon zijn moeder niet vinden. Die hij bij een hele aardige boer terecht kwam. En die dacht: Ach god, wat een leuk, lief, klein zwijntje. Maar, zwijntje, wil jij zijn mijntje? En de boer nam het zwijntje mee, zette het in zijn stal en dikke lagen vers stro. En het zwijntje glimlachte gelukkig naar de boer. Maar het zwijntje vroeg zich af, hoe kan ik nou aan die boer vragen of die mijn moeder wil zoeken? Nou, helaas, daar is er dus nog steeds geen oplossing voor hè, dat zwijntjes met mensen kunnen praten. En dus zat het kleine zwijntje daar in zijn hele mooie grote stal... en kreeg lekker voeren van de boeren lekkere koolbladeren daar kon je zo lekkere scheten van hatten rammetjes, slagroomgebak van gisteren van de bakken koekjes echt de lekkerste dingen zaten erbij die had je in het bos niet Op een gegeven moment hoort het zwijntje op het erf voor de stal een heel vreemd geluid. Het klinkt zo ongeveer op... Wie? Wie? En het zwijntje denkt... Jeetje, wat zou dat nou kunnen zeggen? En aan het eind van de dag komt de boer weer met heerlijk eten. En wat ziet dat arme zwijntje daar? Een vliegende vleermuis. In ieder geval zo zag het eruit. Twee punten aan de ene kant. En twee punten aan de andere kant. Alsof er een vliegendoek tussen gespannen was. Deed het zwijntje. Het ruikt. Als mama. Zou mama zich daarachter verschuilen? Maar Nee. Zwijntje kon niet vragen, kan ik nou de stal uit, mag ik kijken of mijn mama daar achter staat, want ja, stallen zijn altijd dicht, en boeren zijn meestal bang voor hun beesten, dus ze zitten goed dicht. Kleine zwijntje kreeg de volgende ochtend weer eten en denkt, wat moet ik nou doen, wat moet ik nou doen, moet ik die man het nou vragen. Maar het zwijntje zag ook dat de deuren open stonden. En hij zag niet meer die rare vliegen. En niet meer die lucht van zijn moeder. Die rookt hij ook niet meer. En daarna leefde het zwijntje nog lang en gelukkig. Hij de hele lieve, vriendelijke boer. Die helaas op jager was. Maar ja. Dingen gebeuren nou helemaal. Toch? Nou, dit was uh, het verhaal van het zwijntje, dus. is dus Ook nog een heel snel, heel kort verhaaltje. Het gaat er eigenlijk nergens over. Maar moet je opletten wat er allemaal gebeurt. Het begint met een letter. Het eindigt met een letter. Het gaat over een spetter. En wat heb je nou gedroomd? Sommige jongetjes dromen dan van meisjes. En ik heb nog niks gezegd. Sommige meisjes dromen van jongens. Sommige jongens dromen van jongens. En sommige meisjes dromen van meisjes. En eigenlijk dromen we allemaal van elkaar, dat is toch wel zo? Shit. Hoe kom ik nou in dit verhaal verzuild? Het begon met een letter en het eindigde met een letter. Een verhaal met een fris gevoel. Zonder geweld. Alleen maar dromen. Fantaseer en denken aan hoe mooi we eigenlijk allemaal zijn. En hoe mooi die andere mensen allemaal zouden willen zijn. Want wij zijn toch de mooiste. Toch? Ik weet het wel zeker. In ieder geval, als ik in de spiegel kijk, dan denk ik, wij zijn de mooiste. Want ik heb heel veel foto's achter me hangen van allemaal mooie mensen. Allemaal mooie mensen zoals jij en al die andere mensen. Helaas, ik heb ze nog niet zo gevonden als ik. Maar hebben jullie wel eens eentje gevonden die precies hetzelfde is als jezelf? En spiegelbeelden zijn slechts spiegelbeelden. Die doen toch alles verkeerd om. Vraag dat maar eens aan een tweelingzusje of een tweelingbroer. Dit was dan dat korte verhaaltje. zo begin ja. nou Gerrit ik vind dat je fantastisch ondersteunt hebt ik heb alleen nog steeds aan het einde een beetje medelijden met het varkentje. Ja, nee, maar... ik denk dat ik weet wat er gebeurd is denk ik ja, nee, maar ik, ik moet toegeven, ik eet ook al wat varkensvlees. Dus, uh, Misschien wel van die meer... boer. Ja, dat zou zo kunnen. Heb je de hagel in gevonden? Nee, geen hagelslag, hagel. Van zo ik heb nog nooit hagel in mijn uh, varkenshaasjes gevonden. Ja, ik heb wel eens keer. Een... In haasjes toch wel? <laughs> in één keer ook in een hertenbeestuk... Dichterbij komen we. Ja, we kunnen jou niet horen hoor, ja. We moeten echt uh, Java op ons schoot hebben. Arme dildo. En hé. Uh, de technische technische technische. Nou. Maar vertel even verder, ja, Maar dan moet je wel wat harder praten, volgens mij. Nou, ik ben altijd in voor alle allerhande drugs, hè. Voor drugs? Ja. Maar dat kan toch helemaal niet met de baan die jij hebt? Nou, ja, nee, ja. Je moet werk en plezier niet uh, combineren. Of je moet het altijd combineren. Nou, ja. en wat doe jij dan? Als je hard genoeg praat? Ik, uh, ik ehm... Ja, dat begint ik op te lijken, ja. biefstuk gegeten. Ja, die kan die microfoon niet bij je mond houden. Nou, hoeft het toch niet? biefstuk heb je gegeven. Ja, maar dan moet ik de hele tijd dit doen, dat is een beetje ingewikkeld. Ja, dat ja, is moeilijk, ja. ik heb, wel eens heb ik Ik heb wel eens gekak... Ik heb helemaal geen zin in om dat te doen ook. je jullie dus wel eens je u moet u iets harder Hert. Hert. Hert. Ik heb wel eens gekakte met een kameel. Ja. Gekakte met een kameel. Is dit nou Wie die dierenseks? Of was jij dat was een kameel, Dat. Is dit nou dierenseks? Nee, maar ja, was zo verbaasd zijn? Oké, dan begrijp ik want het niet. Er zat nog een cactus tussen mij en de tong van de kameel. Ja, maar we hebben net al een gesprek gehad met jou als terrorist. En je bent volgens mij nog geen steek veranderd. Juist. Ja. En dan begin jij mij dit soort verhalen te vertellen. En dan weet ik het nou, echt niet hoor, meer. Want, nee, versieven. want de vorige problemen begonnen ja. met geitenneukers. En dan moeten we niet beginnen met cactustongen en kamelentongers. Nee, ja, ik wil niemand. Uh... Nou, nee. oh, wie weet, doe je dat wel? Kijk, ik heb daar helemaal geen zicht op verder. Ja, en Ivo is waanzinnig... Ja, waanzin... ja, ja. ja moet je vasthouden. Ja, dit is ja. fantastisch jongens, alles stort hier in elkaar. Maar je ziet dus, terroristen hebben dus nog steeds hun werking. Is het een terroristische aanslag dit? dit is vermoedelijk een terroristische aanslag, ja. Alles, alles is hier gewoon helemaal Ik zou er niet op voorhand vanuit gaan dat het geen terroristische aanslag is. Zie je wel, hij weet er altijd weer meer van. Kun je dat die mensen niet even vertellen op de chat, van hoe druk het allemaal gaat worden en zo? De meeste mensen slapen toch al, en de meeste mensen die naar ons luisteren, die herhalen het namelijk heel vaak de hele week. Dat is erg leuk, want sommige mensen die hebben een neiging om vroeg naar bed te gaan, dat hebben wij hier dus nooit. Maar ik zag nee, jou net. over halen. hagel, hè Guus. Oké. Okay. Het begint over hagel. Nou, vertel eens even verder over hagel. Maar nou, nou maar, jij vraagt, heb je wel eens hagel, ben je wel eens hagel, dan wel hagel tegengekomen? Me. Ja, dan moet ik weer zacht praten. Of heb je nou. hagel tegengekomen was in mijn vlees? Ja. Dus nou met varkens kom je niet zo snel hagel tegen, maar met die hete biefstuk kwam ik kom, dus wel hagel tegen. Oh. Er zat dus hagel in, een, in de biefstuk? Ja. En? Pff, hoe is biefstuk met hagel? Nou, kijk, het voelt net als, als, als steentjes of grind of zo daarvan. En? Ja, dus het is niet lekker. Je hebt het wel uitgespuugd? Ja, ik heb het niet ingestukt. Want dat het is nou ook lood? Lood. En ja. dat moet je niet inslikken? Nee. Okay. Echt gewoon niet? Ja, het gewoon gewoon gewoon geen lood inslikken. Maar ik moet wel zeggen dat uh, als je dus als je er in een één keer die een groot die stuk vlees op de tafel ligt, trouwens, ja, ik moet de hele tijd lachen tussendoor. Sorry mensen, maar vertel rustig verder, ja. Mensen zijn helemaal met jou vlees vlees bezig is? en niet met mij. Ja, wordt het nog steeds door? Ja, ik ben wel bang van wel, ja. Zo'n groot stuk vlees, hè, als je dat dan ja. helemaal opheet. Ja. En ja, dan, dan volgens mij, ik denk dat dat waarschijnlijk zijn het hormonen of zoiets dergelijks. Maar dat je dat je, dan raak je daar op een of andere manier uh, warm van, zal ik op zijn net zeggen. Opgepest. Ja. Ja. opgepept raak je ervan. Ja. Dus ik, ik weet niet precies hoe dat kwam, maar ik, ik voelde mij dus daarna net alsof ik een lijn een, een, van het een of ander had genomen. Jij neemt wel eens een lijn van het een nee, of ander? Nee, nee, nee. Bij wijze van spreken. Oh, gelukkig. Zulke dingen doe ik nooit. Ik, ik wou ik, het net zeggen. Uh, ik zeg, oh, nee, stel je voor zeg, dat zou echt <laughs> niet goed zijn. Jongens en meisjes die voor drugsradio ja, allemaal afhaakken. <laughs> Ja, maar nou ja, vertel nou even verder. En dan voel je je zo. Ja, ja. Dus jij stelt dus voor, je, met kindje... de instellingen waarvoor jij werkt, om al die cocaïne-junkies, om die dus voortaan aan het hertenvlees te zetten. Ja, nou ja, of ja... Nou ja, nee, goed. maar ik weet niet hoe duur hertenvlees is, maar ja, volgens precies. mij is daar wel een rekensommetje over te maken. Ja. En is het niet echt veel goedkoper uiteindelijk? Nou, waarschijnlijk, nee, per gram. Ja, ja, hoewel, nou ja. Nee, per gram werkt het niet. Je hebt me net verteld van een heel groot... Nee, ons. Het gaat per ons, hè. Ah, okay. Ja. Nee, maar Verwij, Met die dus. jaks had ik dat ook. Toen een keertje, toen, toen we hier in Jacks aan, aan, aan het grillen waren, weet je wel. Mm -hmm. Toen heb ik ook een keertje zo'n stuk rauw uh, jakvlees gegeten. Ja. Ik denk dat het een biefstuk van 2 van ons of zoiets dergelijks. Ja. Helemaal rauw. dat heb ik ook gevraagd aan jou of ik hem wel kon eten. Dan denk ik, zo ja, ik kan hem wel eten. Gekke ja. jakkenziekjes of zo, weet je. Nee, wel. Die, dat moeten we het niet leuk, hebben. Het ja, zijn het zitten. zijn buffels die kunnen geen BSE krijgen. Het is echt jammer. Ja. Nou ja, niet zo jammer, want ik heb het rauw opgegeten. Dan is het jammer. En dat was zo... Ja, ik en ken en je toen toevallig, ik, ik vind het dan jammer, weet je wel. Want over twintig jaar, bij wie moet ik dan op bezoek in het ziekenhuis? He? Ja, toen had ik, maar toen had ik het zelf Al die mensen willen weten wat ga je in de toekomst doen. Ik denk, nou heb ik een plan, werkt het weer niet. Weet je wat ik op een gegeven moment dacht? Ik dacht, hey, dacht ik. Hé, hey, dat dacht ik. Komt door het vlees. Rrr, rrr. Maar jij maakt Rotterdam onveilig en jij maakt Rotterdam veilig. Ja. Dat oh, is dat zo? Ja, ja, ja. Dat is het interessante. Het, het interessante van dit gesprek wat we nu gaan krijgen, beste mensen, is dat we hebben hier de man die het onveilig maakt en de man die het veilig maakt naast elkaar zitten. En ze zitten net te ver uit elkaar om het echt leuk te kunnen zien. Maar kijk, dat zijn die twee mensen. Eén met en één zonder haar. Ja. Oké, ja, daar zijn we. En diegene zonder haar, die heeft alles al aan kant. Ja. En nee, die andere dus... meneer, die, die wil de boel nog uh, opstoken. <laughs> Of opsteken, hoe heet dat met haar? Opsteken. Nee, ben je, ben je positief bezig? Ben je, ben je bezig met de maatschappij om verwerpen? Absoluut niet. Oh, dan moet je wel wat harder praten. Absoluut uh, ben ik niet bezig met de maatschappij om ver te werpen. Nee, ik wil juist de, de normale mensen betrekken om zeg maar uh, die mensen te stimuleren om wat meer zelfbeschikking te. Uh... Nou, dus je wil niet om verwerpen, maar je wil hem wel kantelen. Ja, dat de onderkant boven komt. Nou, ja, dat lijkt me, wel, lijkt me wel gepast, ja. ja. gepaste formulering. Ja, nou, dat, ja, dat, dat, dat doe ik eigenlijk ook. Dus er zijn, er zijn toch meer overeenkomsten. En, ja, en wat dat, dat niet alleen, hè? Maar want, ik want, dacht, jij ik werkt hier een bij het centrum voor dienstverlening of, of iets dergelijks? Iets nou, ik zit een centrum ding ja. Nou, ja, ja. oké, okay, laten we geen. Het nee, centrum voor dienstverlening is een zorgaanbieder. En wij zijn, zeg maar, dus laten we zeggen, dat is de ondernemer. En ja. wij zijn de vakbond. Oh. en Dus we staan in verhouding tot het centrum voor dienstverlening. Als, als vakbond tegenover ondernemer. Want ik was dus vandaag bij, uh, bij, de, bij de biologische grootmarkt in Rotterdam. En uh, daar kwam ik dus iemand tegen. Die heeft dus wel meerdere malen bij daklozen geflyerd voor het kraakspreekuur. En, uh, en hij moest daar zeg maar, toch wel uh, de conclusie uit trekken dat daar niet zoveel daklozen op afkwamen. Heel nee. gek, want die mensen zijn op zich best wel op zoek naar woningen. Ja, hoor. De mensen, ja precies ja. Maar dat is wel op, een, op, laten we zeggen, op, de, op de burgerlijke manier. Snap je? Hé, hey, flyeren is burgerlijk. Hoor je dat nou? Nee, flyeren niet. Nou, maar als je dus wat, Ik wat vind dacht, dat dus wel, hè? Nee, maar dus, laten we zeggen... Een gewoon huis, snap je? Praat er maar over een gewone overheen. buurt. Ja? Met een auto voor de deur, weet je wel. Al die romances ja? hierachter? Dat, dat is wat we je wil. We hebben afgeleid. En nee, dus niet wonen bij Krakers, want dan ben je, dan ben je nog steeds... In nee, niet in de wonen bij de Krakers. Gewoon die mensen kraken zelf met behulp van de technici. De breekgroep. Ja, kraken, kraken mag niet, kraken niet zijn. Nou, kraken mag, je, absoluut. Uh, ik bedoel, er wordt een deur geforceerd, en dat is gewoon niet opportun het voor het Openbaar ministerie ja, dat maakt de hand, kapot. Om, om, om, om te vervolgen. Ja, dat maakt maar, maar, kapot. Maar, maar, maar, maar kraken als een pand een jaar leeg staat, is gewoon voorkomen legaal. Ja, nee, maar wat, kijk, jij, jij, bent, jij bent een ontwikkeld iemand, en, en voor jou... Ja, Hij is een terrorist, een... en meestal terroristen zijn dom. Dat is helemaal niet waar. Ja, anders doe je dat soort dingen. Dat is helemaal niet waar, man. Ben jij een terrorist? Um, nou ja, op sommige punten... Dat bewijst toch dat terroristen dom zijn? Ja, nou, moet, ja hier, hier, moet wel de vragen goed beluisteren als ze gesteld worden. Nee, daar gaat het gaat trouwens helemaal niet over terroristisch. Hoe kom je bij een terrorist terroristisch Nou, ja, dat hebben we net afgesproken. Ja, ik, ben, ik ben, ben vanaf nu niet een erkend terrorist, maar een erkentelijk terrorist. Ja, ja. Dat zijn ja, best nou, wel mensen. Nee, maar dat mensen. is niet helemaal waar, want ik vind het, zeg maar... Nee, want je wil de maatschappij niet omverwerpen, je wil hem alleen maar kanten. Ja, nee. Nou, dat, dat heb jij dan weer gezegd. Nee, maar ik vind, zeg maar, de wel, je moet niet angstvallig zijn voor radicale oplossingen. Dat, dat, nee, dat vind ik ook. Nee, dat vind dat ik niet. Nee, uh... Maar nou, wat zijn nou, maar radicale on manieren om, zeg maar, zoveel mogelijk staatsrepressie uit te oefenen tegen, tegen huisjesmelkers en zo? Want dat is ook alleen maar... Uh, alleen ja, maar terreur. Zo. Ook terreur. Overheidsterreur is dat. Ik ken zelfs huisjesmelkers die zelf huizen maken. Geweld en ja, dat dwang. Dat dat verbaast me niks. Dat kan heel rendabel zijn namelijk. Geweld ja, en dwang ja, is enorm in Zwang. Overal kom je dwang tegen, weet je dat? Ja, dat zeker weet Voorheen was dwang dus alleen maar mogelijk via, via de, de wet BOPZ. Dat is dus de, de wet. bijzondere opneming, opname, een psychiatrische. Precies. zieken? Nou, dus voor, voorheen kon je alleen, dus met dwang, weet je, kon je alleen gedwongen worden middels die wet. Dan kwam er kwam een, een psychiater bij, en een advocaat, en een, en, en een rechter, weet je wel. Burgemeester en misschien eventueel ook nog een vertrouwenspersoon. En als je wil, dan kon je bij het gesprek ook nog wel familieleden halen. Mm -hmm. Maar. Uh, ...dwang is zo enorm om zich heen gegrepen, dat je nu dus ook dwang hebt bij de woningbouwvereniging... ...bij de schuldhulpverlening, bij de sociale dienst, bij, nou ja, noem maar wat. Het is alleen maar dwang. De schuld, schuldhulpverlening, dat is ook wel een hele... Maar dat is dus toch waar heel weinig, weinig aandacht aan wordt maar besteed. Omdat ik trouwens. vond dat dus een vorm van nou, staatsterrorisme heb ik in. Nou, nou ik zou zeggen. Kijk, dat is heel, inderdaad heel typisch. Er wordt weinig aandacht besteed aan schuldhulpverlening, ja. maar uh, wel heel veel... Nadruk gelegd op schulden. Hé, hey, maar wie heeft nou de schuld van jou dan? Weet je wel, want dat is namelijk het probleem. De schulden, weet je wel, ik snap daar dus geen bal van, want er is toch gewoon geld. Ja, maar mm -hmm. schulden, die schulden zijn alleen. Ja, maar wat zijn Als je nou moeten hebben? Wat dus zijn schulden? Nou schulden, in mijn, in mijn visie is het zo... Als je het gedaan hebt en je had het niet moeten doen. Maar dat gaat ja, bij mij dus over dus hele bijvond. erge dingen. Nee, maar ja. het gaat over erge. Ja, nee, dat gaat over dingen die in de Bijbel staan. Als wel. iemand die geen auto heeft, een auto ziet staan die al minstens een twee of drie maanden niet gebruikt wordt en die neemt hem mee, vind ik dat geen dief. Nou, absoluut niet. Nee, ja, Dat uh, zeg, zeg maar de kapitaal tot Als die hem maar weer netjes terugzet. Nee, maar daar ben ik gewoon streng in. Nee, maar dat schulden is sterk gekoppeld met boete. Dus je schuld en boete... En als je dus, een beetje, laten we zeggen, een christelijke achtergrond hebt, dan wil, je, dan wil je eigenlijk graag leven met dat schuld- en boete besef. Want gewoon, nee, dat zou ik echt niet zeggen. Voor de lol. Voor de lol, weet je wel, dat, dat, dat, dat doen we niet. Nee, maar gewoon, kijk, boete en <lacht> schuld en zo. Ja, schuld is iets als je echt iets gedaan hebt waarvan je weet dat je dat niet had moeten doen. Ja. En wat heeft nou bijvoorbeeld een junkie die zijn hele huis, die had een huis gekocht ooit een keer, alles heeft hij opgebruikt, ja? En wat moet zo'n man nou? Heeft hij nou schuld? Nou, ik vind dus eigenlijk van niet. Want die man, die had geen schuld. Want die, die kon er niks aan doen. Nee, maar schuld is dus eigenlijk... Inmiddels in de Nederlandse samenleving is schuld een, een abstract begrip, Net als geld. En dat niet alleen. Nee, nee ik zal ik het nog sterker vertellen. We gaan niet per geval... Of dan geval uh, bekijken of junkies er wel of niet wat aan hadden kunnen doen. De zwakkeren van de samenleving moeten gewoon zijn. Junkies zelf... zijn niet de zwakkeren van de samenleving. Krijg nou het heleboel. helemaal. man, een beetje dus binnenkort gemogen met pensioen. Dan krijgen ze gewoon een eigen, een eigen refugium. We hebben een eigen met vakbond. van Peter Slemiel, ken je dat? Van Chile Ja. Slemilium. Ja, dus de Peter Slemiel, de, de had de Slemilium gebouwd. Oké, okay, nou, dat is misschien... Dat is misschien niet een iets waar ik zomaar overheen zou moeten stappen, maar toch, toch die uh, de verslaafden die hebben gewoon sowieso recht op een huis, of ze nou ergens iedereen hebben heeft of recht of op een huis, zijn huizen nou, zo. Wat je zegt, maar een beetje, je doet het zelf ook al als je als je praat over verslaafden, dan reduceer je iemand tot... tot nee, nee, maar we gewoonte. zijn allemaal verslaafd. Ho, ho, ho. ho. Daarom wou ik opkomen voor die junkies. Ja, maar dat is... Ho, ho, ho, ho, ho. ho. Je, je moet, je moet je reduceren. Ho, ho, ho. Jij gebruikt het puur in terugzin. En ik bedoel junkies puur omdat die mensen... Die hebben zoveel ja. inrichting in hun huis gekocht. <coughs> ten lucht tegen de muur staan ze voor die een hypotheek. Dat is wel waar. Die mensen, ja, die waren daar heel erg aan gehecht. En die zijn junkies van hoe ze moeten leven. Van het idee hoe ze moeten leven. Ja? En daar zijn ze een junkie van. Ja. En daar gaan een heleboel mensen failliet aan. Ja, ja? En dat is groter die ramp als junkies oorlog. met drugs. En het ging, maar Ik heb niet gezegd dat het een drugsgebruiker was. Nee, ik ik ben namelijk niet. ook een luchtjunkie. Dat is heel raar, maar af en toe moet ik even happen. Ik hoorde je net ik Dat vergat ik, toen moest ik, ja, ik een poepjunk. Ik ben een poepjunk. Ik zeg, jij hebt het, weet je wel. Elke dag yeah, moet ik het shit. twee keer doen. Shit. Of zo, het... De hobbit hebben het, ja, zeg ik al. Zullen we Deborah spelen? Laten we dat maar eens doen dan. I can't even How you are Driven life In your lake, of lakeway Run around In your secluded world With instinct desire To kick it To feel To see To taste Truck brown In a cradle It's one of these Composing ways Get caught up In a fable, Try and In Without shelter From the I'll try and Keep you from harm From your first pride To do two For the first time, for the first time, for the first time in love, Deborah. See I'm standing there, Deborah. Please show me you care, Deborah. I'm down on my knees, Deborah. Can you see me, please? For the first time, for the first time, for the first time in love. ...mensen met je eigen liedje onderhoud gaan, hè, Jan? Debra, she just ain't there, Debra, please show me you can. Debra, I'm down on my knees, Debra. Kun je dat voor moe proberen? Wow. Ja, proberen het gewoon. Ja, probeer het. Prima met de A. Mul ik afstellen. 1, 2, 3, 4. I say you don't need And I feel good You don't, don't know memories Break me the next line I know I'm getting In the mood For your love I fly up to death To where you're sleeping I know the love But they so far, so far. But they're right there, right there, and they're more. Die hier hopeloos zitten te wezen, vind ik. Zo, so. so, die joh hè, mensen wat een paniek en zo als je ons hoort allemaal, hè? Ja, zo. Ah! So, de, de, de nood is hoog. De nood is he, hoog. He, he. Maar we oh, zaten net in ja. een heel moeilijk gesprek eigenlijk. Waar hadden het ook weer over. Ja, we precies. Weer een nieuw dat is de intelligentie die toeneemt met de jaren. Dat heb ik in ieder geval bij een heleboel mensen gemerkt. Jij bent ouder als ik. Dat hoor ik zo. Ja. Op het moment met jou kom ik altijd een hele vage gesprek te en dan, uh, dan denk ik dat het niet zo gek is, ik niet meer weet wat over gaat. Hoe kunnen de daklozen waarlijk geholpen worden? Volgens mij was dat... Uh... Geef ze een huis. Laat ze zelf een huis bouwen. Laat Laat ze zelf, ze zelf huis een, een huis bouwen! Een huis bouwen. Hey, dat, dat, daar ja, jij wel. zei vanmiddag nog wat over dat jij een strooien huis zou gaan bouwen. En erbij bleef staan als ze het weg ging halen. Ja, dat... En je was nog stoer dat je zei van ik steek het niet in de brand. Nee, nou, want dat, ik maak hem zo dat hij niet in de brand kan. Zelfs. Een strooienhuis, beste mensen, het wordt echt steeds gekker, hè. Het gaat van een leien dakje dames. <laughs> dat is echt toch lei, klei, klei. Ja, maar lei is geen klei. Nee, nee Lei is nee, een aardolielagen. Echt is een maar... Nou nee, het is echt wel een soort van uh, koolstofrijk steen, zal ik maar zeggen. Poging tot steen is het okay. eigenlijk. En dan komt de oliedruppeltjes nou, ik uit. weet Ze dus rent dan om veel te winnen ook. Maar. Nou, daar kun je ook iets mee inpakken en dan is het ook uh, glad en uh, brandveilig. Maar jij bedoelt natuurlijk met leem, bedoel je. Ja. ja. En weet, heb je wel een idee van hoe je dat dan zou moeten doen? Want in Nederland zie ik allemaal van die kleuterschool uh, huizenbouwers. Die bouwen dan met hele strobalen. Ik denk, jongens, waar ben je mee bezig? Nou, misschien kan je, kan je er, er misschien een paar tips geven. Nou, onze voorouders bijvoorbeeld, die maken gewoon een houten framewerk. Dus het hele huis ja. staat er eigenlijk al. Houten skeletbouw. Er zit niks tussen. En daar doe je. Smeer je, daar je gewoon doe je, modder op? Daar doe je. Gewoon uh, spijltjes allemaal voor zetten. Hele ja, kleine ja, spijltjes. Mest. Die mogen rustig uiteindelijk wegrotten ook. Dat maakt namelijk uiteindelijk niet meer uit. Ja. In het midden daarvan zitten spijltjes. En daar smeer je leen met heel veel stro. Extreem veel stro. Op veel. dan even. Ja, hoor, ja. En die smeer je daar gewoon op. Of doorheen het liefst. En dan de hele zooi. Die plak je daarin. En die plakt dus die gewoon die een, een enkelsteensmuur. Dus de dikte van een enkelsteensmuur die plak je gewoon zo in elkaar. En in Duitsland wordt daarmee geëxperimenteerd. Vlakbij Berlijn hebben Duitse dak- en thuislozen. Ja. hebben dus hun eigen huis gebouwd. Ja, maar zo Dat is gewoon de truc, weet je wel. En die mensen die mogen ook in hun huis vuilnis. blijven wonen. Huis als ze maar helemaal meegeholpen hebben van het begin tot het einde. Dus er zit wel een ijs aan. Je moet niet zeggen van nou, daar ben ik de twee dagen niet. Het is dus gewoon 24 uur, 7 dagen in de week. We bouwen jou een huis. En we beginnen dus met dat skelet te bouwen. Dan zit er al een dak op. Mm -hmm. Dat is lekker als je met leem werkt en het regent wel eens. Ja. Ja. En dus je bent geen dak en thuislozen meer al, want je hebt al een thuis en een dak. En als je netjes doorwerkt, heb je ook een bad, een ligbad erin en een douche en zo'n grote keuken als dat je wil. Je moet er alleen Wat met vier van die losers wonen. Nou, vier is nog best weinig. Nou, dat is best wel veel, want het probleem want is dat de meeste takken en thuislozen die houden er ook een beetje van om op zichzelf te zijn op de bepaalde momenten. Ja. En dat is dus een stuk moeilijker op het moment dat de ijs is, dat je met die vier mensen dat van het begin tot het eind gebouwd hebt. Nou, nee. Daar zitten de enige problemen daarbij die huizen. En als je zeg maar, als ieder van die dak en thuisleus een eigen keuken zouden hebben, dan zou het al een stuk dichter bij wat hun willen kunnen. Ja, zeker weten. We moeten alleen iets harder praten volgens mij iedere keer. <laughs> ja, nee echt. Dat is heel raar, maar sommige mensen kunnen je anders niet horen. Mm -hmm. Ik hoor je wel. Maar er hangt daar zo'n groot oor in de lucht hier. Mag ik een verhaal vertellen okay, wat ik... misschien iets zoveel mee te maken heeft? Een klein verhaaltje. Wordt het dan Altijd? ingewikkeld? Wat nee, het wordt niet ingewikkeld. Nou, het klinkt. Uh... Uh, Moet je ook harder praten? Van? Ik ben in het Midden-Oosten geweest. En daar, in, in landen waar ik geweest ben, Syrië en Oman. En volgens mij geldt het voor de meeste Arabische landen. Echt, harder dat Heb je een wet, dat als je huis nog niet af is, dan heb je nog geen huis, dan hoef je daar geen belasting over te betalen En buitenweken van die grote steden bestaan dus heel, van heel grote delen. Maar de huizen die nog niet af zijn, de benedenverdieping ja, dus, dus dus een... en de bovendieping zijn alleen maar ballen Daar zeg je wat hè, dat want dat is, echt, is echt precies waar de... Het heeft niet zoveel mee te maken, maar het Maar, nee, dat, nee, maar, niet, maar bedoel, we hebben het meest dominante ruimtegebruik wat wij in Nederland hebben, dat, dat heeft daar heel veel mee te maken omdat namelijk de, de, de, de, de, de, de, de, de vastgoedmaatschappijen, de vastgoedmaatschappijen, die hoeven namelijk geen vermogensbelasting te betalen, geen winstbelasting of, of wat dan ook, zolang een pand alleen maar in de bouw is, weet je. Wel, ja, dat geldt hier ook, hè? Ja. Natuurlijk, ik bedoel, je hoeft er geen vermogensbelasting te betalen over een pand dat nog niet af is. Ja, dat, ik wist niet dat dat hier ook zo was. Ja. Ja, het is een hele, hele makkelijke manier om je geld weg te zetten zonder er belasting dus op te betalen. Die dakken thuislozen zijn eigenlijk gek als ze gewoon verder bouwen als een dak. Als je. En dat niet alleen, maar het bedoel... hoeft verder gewoon niet gebouwd te worden verder. Ik ben dakloos. Je hebt het al beter dan <laughs> je het had dan. Nee, nou, dat de... Ja, maar er zijn mensen die zijn daar echt gelukkiger mee. Echt waar. We logeren hier regelmatig mensen, die daar echt, die, die willen niet meer als dat. Dat kan, dat bestaat echt. Die zijn blij dat ze droog zitten. Maar die houden ervan om buiten te zitten. En je hoeft helemaal niet al het publiek langs te komen, dus ze hoeven niet in de binnenstad te zitten. Het is alleen jammer, daar zijn de meeste mensen. Mm -hmm. En als je een paar centjes wil verdienen, moet je daar zijn. Toch? Jammer kun je wel je eigen gebruiksruimte zelf ontwerpen natuurlijk. Bijvoorbeeld er wordt allemaal ruim gesubsidieerd dat soort dingen. Ja, ze durven niet. Ja, ze durven niet jongens. Een wat was het ook weer? Een kamele kaktus uh, tonger gehad. Dus uh, nou krijgen we nog eventjes. Uh, wat? Een praten in tongen-stukje. Praten in tongen? Ja. Nee, gewoon, we hebben muziekje. En dan, uh, het heet tegenwoordig rappen, maar ze chatten vroeger. En uh, chatten is tegenwoordig skat. dat je het schrijft. Uh, maar uh, sketten, ja. Nou, dan noemen we het sket. Ja, dat dan meteen weg. Ja, natuurlijk. Sket, sket, nee. Ja, oh, jij bent wel Ja, dat is die clip van de SCATman. Oh, kijk, dit is MTV, jeugd, dames en yeah. heren. Daar komen dus de terroristen naar. Hoe doe je voor jonge mannetjes? 1, 2, politie, 5, 4, at kijk. Yeah. seks. Ja, ja, ja, seks, dat vinden ze dus leuk om te roepen, hè? Nee, maar nee. ja, gewoon, de heb, hebben, de hebben, heb, heb. de lekker jazz nummertje, gewoon weet je wel. Je hoeft nergens een tekst op te hebben, het is dus veel te langzaam. Allemaal bonen, okay. gewoon gefrikte jazz en dan komen uh... we met een plektrum, dames en heren. Een plektrum, hij zal even laten zien: dat is een plektrum. <lacht> Dit is een roze plektrum. Ja hoor, kijk eens even: oh, de man die alles in het roze heeft. Daar komt hij. <lacht> zit hij in de kast? He? Ja hoor, hij zit in de kast, maar hij komt er wel uit. Pas op, <lacht> begin maar jongen. <lacht> Het is toch allemaal veel te slap, want dit zijn verhaaltjes, dus daar kan je niks op te vertellen. Ja, dit is te slap. Snap je dat niet? Ja, jazz is gewoon jazz doen? waar normaal een liedje op zit. Nee, ik wil helemaal niks vertellen op dit is niks te vertellen. Okay, uh, nee, je hebt het over blues en jazz, maar, maar jij gaat wel een verhaaltje dus? Ja, nee, ik wil geluid dan. hebben en spreken in tongen en zingen in tongen is echt niet een verhaaltje. Goed is, moet je het niet kunnen volgen. Nee, want dat is dus. En dan moet je een verhaal gaan vertellen. Dat is dus het verkeerde dat is geen sketter. Nee, het is gewoon echt een bekend jazzliedje waar je eigenlijk een tekst op hebt en je laat de tekst weg, maar die sket je er dan in. En dan zeggen je dus iets van Shubiua en Subio. Shubiuwa. En hier kan je niet veel op zeggen, want je moet altijd woorden gebruiken. Dat is geen jazz, als Een liedje hoor. is, weet je. Deze dan. Ja, dat is dus allemaal veel te langzaam. Daar kun je niet baduba en zo, dat lukt niet op die manier. Natuurlijk. Deze dan. Nee, dat is echt voor Hoe hoor, dit. Ja. Nee, dit is echt te ja. nee, laat, Nee, dat is dus, dan krijg je van die. Ik zal maar zeggen. Van die radicaal neo-nazistische muziek Precies. Dan. Ja, nou ja, ik weet het wel verder. Maar, maar, weet je wat, begin jij met praten? Maar van nee, maar het is, gaat niet over praten, jongens. Het gaat over praten in tongen. Dat klinkt dus zoals: ik ga mijn roeit, je iets. Nee, ik ga dat doen. Maar dan is het dus een liedje. Dan wordt het dus gezongen en niet gepraat. En het is dus praten in tongen, maar dan gezongen. Ik denk dat je hier gewoon op de snel Nee, dat kan dus niet. Ik kan alleen maar wat invullen. Je moet dus gewoon een bestaand liedje spelen. Een bestaand liedje. Een, een jazzliedje van mijn part. Wat gewoon gezellig zwint en wat hapsidee, hapsidé En die tekst krijg je niet. Want die krijg je in tongen, dus een andere taal. Als dat je gewend bent om te horen. Hup, er is één soorten met daar. Kan een veel meteen te krijgen. Dan klopt er een ratten. Kroesje, de dee. Rustig taaf. Kroes die graaf.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 dat ik dus. als je de ik zeg het ik ik wil graag een liedje hebben en dat kan dus. Wat heb ik nou gehoord? Die jongens die zijn best wel aardig, hoor. Dat is een huwelijk, dus, hè? Dat is een vertaling, hè? een Doe een nou, zeg dames en heren, daar zijn we helemaal een ander mens van geworden, toch? En Sinterklaas, wat vindt u er nou zelf van? Nou. Oh. Stel je voor dat je een klein muisje bent, en dan hier door het getokkel heen bent, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep, piep. Piep piep piep Wij doen nog eens zo'n een leuk liedje, dan doen Jaap en ik afwisselend uh, zingen in tongen Want ik weet zeker dat Jaap begrijpt wat ik bedoel En jullie nou ook als het goed is Jaap, kou nog even door Let op jongens, Guus gaat met Jaap tongen uh... Nee, wij gaan uh, zingen in tongen ja, wil dat helemaal maar niet? moet je wel hier komen zitten? Ja. Mijn keert, volgens mij kwam hij prima bij. Wat zeg je? Ja, nee, maar dat mag hij er ook de hele tijd bij maken. Zijn See you. Aan... Oh, ik moet altijd goed doen naar René. Ik moet een buiten. Hé, hey, lieve René! Knuppels, kusjes. Ja, doe ons even mee met de chat, René. Hé, hey, jongens, is het is 8 op 8. Het is 8 over 8, zeker weten. Het is overal een andere tijd. Tijdloos, het kan je niet zijn. Dames en heren, nee. Caravan! Hola. sneiden naar de kamelen eh uh, Ik ga krijgen een kamelenkarten stong jong wow met een wow dan ben je met de onderweg en het is Pinkster Weekend. En de Heilige Geest wordt overal uitgestart, dus, dames en heren, kijk uit op de weg. Als iets naar beneden valt, dan is het vast de Heilige Geest. Pas op! Rustig rijden, dames en heren. Dat geldt sowieso altijd, maar in dit geval zeker. We were, we were Robin Hood. In Spain, yeah, yeah, yeah. It's almost Spanish music there, yeah, yeah, yeah, yeah. But the moors were always there, no there. Man. come on. Yeah. En dan nou, heb ik het niet over de moeras, hè nee, jongens. De mooren waren er altijd al. The moors were always there. In Spain. Is die al kruid? Ik heb geen al ze zal het je vertellen, man. Oh my god. I went to church this oh morning. Let the Lord forgive my sin? Jesus stand beside me And fight the doubts I feel with him Hey, we get the car? I'm on the line Happy oh, to you I'm looking down upon oh, me I'm very happy But he couldn't help me Big stand Caribbean Ze kunnen het niet eens zelf. Oké, we hebben een chirurgijn aan de lijn en die is uit Amsterdam met een duidelijke vrije keizer uitje erin. Maar voor de rest, Bresnev, kan Bresnev niet komen. Ja, hey Bresnev! Is toch al dood. Bresnev, Bresnev, Bresnev, nee Bresnev, nee, nee, sterker Bresnev, geloof je of Brezhnev? Komrad Brezhnev? Brezhnev? Komrad Brezhnev? Sherugain, hij verpraat met jou. Oké, okay. dankjewel, Chirugain. Brezhnev is aanwezig. Je kan nou vraag stellen aan Brezhnev. Brezhnev, wat zeg jij? Communisme. Communisme. Staatscommunisme. Ik zou haar praten staatscommunisme, staatscommunisme wat zei je nou? staatscommunisme okay. staatscommunisme of radendemocratie oké okay. ik ga eventjes, uh, ik ga me nu even laten leiden door, door, de, door de chat of dat is 20 seconden vertraging? of 17? ja, dat tellen ze zelf maar mee hallo, okay. hallo. hallo we nou, we typen nou uh, bijvoorbeeld ik typ nou g in en als. Uh, uh, dat moet ik het wel goed intypen, jongens. Dan kunnen we even checken wat de vertraging is. Dan kunnen we samen meedoen. We doen eventjes: ik typ eventjes een punt in. Dus die punt ben ik. En vanaf dat moment gaan we kijken wat de vertraging is, ja? Oké, okay, is goed. En jij praat nu door natuurlijk. Dit is die punt. Ja, voor mij is het dus niet echt een uh, kwestie of het staatscommunisme of radendemocratie of wat dan ook. Weet je wel, we moeten gewoon met z'n allen gezellig aan anarcho syndicalistisch tegen de Europese Grondwet stemmen, mensen. Hoe heet dat? Anargo-syndicalistisch. Anargo-syndicalistisch? Ja. Nou, maar volgens mij moeten we juist voorstemmen. Dus vertel, daar heb je een leuk onderwerp. Vertel, Guus, waarom moeten we voorstemmen? Nou, omdat dan de gemeente ons hier niet weg kan zetten. Hoe dacht je dat? Hoe dacht je daarover? Weet je, dat die ons grondrechten euh, verdedigen. Nou, nee, maar... Ja, ja maar zo dat is echt grondrechten. Maar die staan dus uh, in het Europees verdrag van de rechten van de mens. Nee, nee, nee. Waar... Ik heb iets over het biodiversiteitsverdrag binnen Europa, heb ik het over. Nee, maar het biodiversiteitsverdrag... Ja, maar ze kunnen niet van... meer daar onderuit. Nee, dan, nee, het moment. biodiversiteitsverdrag. Daar zijn alle lidstaten van Europa ongeveer wel bij aangesloten. Dat weet ik, maar... Daar helpt geen grondwet aan. Met die grondwet kan ik daar wel makkelijker aankloppen. Want met die grondwet ben ik ook gelijk... ...gemachtigd om naar het gerechtshof oh, in Straatsburg te gaan en dat kan nou niet. Nee, nee. Nou moet ik eerst hier alle procedures doorlopen. Dat betekent dat tien jaar nadat ik niks meer heb, krijg ik toch gelijk. Is het zo dat, dat, uh, dat, dat zo. je als, als NGO makkelijker de toegang tot de rechter hebt als, als de grondwet er komt, zoals zodanig? Bij de EEG wel, ja. Helaas. Dit is juist het punt. Dan ja, tellen tel we ineens mee. Maar dat, dat, dat kan ik niet zo makkelijk geloven, Guus. Want het uh, biodiversiteitsverdrag is alleen maar bindend voor lidstaten. Ja. En zeg maar uh, inzoekbaar voor handhaving ja. door lidstaten. En dat er, ik kan me niet voorstellen dat de grondwet daar ook maar iets aan verandert. Uh, nee, want het is zo dat uh, nou ook de partners in crime... En dat betekent dus uh, alle mensen die iets met biodiversiteit doen die moeten ze wel volgens het Europese verdrag er wel direct, direct bij betrekken bij de ontwikkelingen, bij alles. En dus krijgen NGO's en mensen die zich daarmee bezig Nou oké, okay, gelukkig heb ik tot één juni de tijd om de Grondwet zelf een keer door te lezen. Okay, niet, tot want nu, het, het is, niet is veel is te veel papier namelijk sowieso. Ja. Dus ik heb alleen maar een paar stukjes gelezen die je niet meer oké, Misschien kun je mij helpen ja. waar ik even naar okay. moet kijken. En dan zet ik het ook prominent, uh, zal ik het uitdragen als dat zo is. Hè. Want het is, het is niet zo dat ik van helemaal dicht timmer tegen de grond ben. Ik, ik zie het zoiets als van dat het de eerste keer is dat ons burgers iets over Europa wordt gevraagd. En met terugwerkende kracht wil ik tegenstemmen. Dat vind ik zo'n ontzettend lieve gedachte. Het is alleen zo dat je niet tegen kan stemmen. Want als je tegenstemt, dan staat het gewoon in een referendum. ...wat Als raadgevend geld, maar het is geen ticket. Oké, oké, dit doet me meteen denken aan het burgerinitiatief. Dat als je 1 miljoen handtekeningen hebt van Europese burgers, na een paar biertjes komt die los, hè, die jongen. Dat je dat dat je hoorde je dan... die boer ook? Hij was goed getuind, jongen. Dat je dat je dan, dat je dan zeg maar iets op de op, op de... nou ja, kijk als het zo moeilijk is om zo ook maar iets in te brengen, als dat de drempel moet zijn om, om zeg maar een stem te hebben, nou dan weg ermee gewoon. Het moet toch sowieso mogelijk zijn om, om als je iets zinnigs hebt om iets in te brengen? Nee, niet in Nederland. Nee, maar dat heeft te maken met de mate van betrokkenheid waarmee mensen nu te maken hebben. Omdat mensen nu zo weinig betrokkenheid hebben, hoef je ook niet zoveel van hen te verwachten. Het is verwachten, het is een cirkeldelenering, weet je wel. Als je nu gaat vragen, moeten alle vluchtelingen nu niet meer het land worden toegelaten... Natuurlijk krijgen dan te horen dat, er, dat alle je vluchten... Hoe er ruimte nemen. zat, dat is geen dat, probleem. Dat is sowieso, maar stel dat je het gaat vragen aan de Nederlanders, dan is, is het helemaal niet ondenkbaar dat je dan een hele politiek onwenselijk antwoord krijgt. Ik weet niet, heb je wel eens gehoord van liefde en van mensen leren kennen? Ik weet zeker dat als ik hier 100.000, allemaal zogenaamd ongewenste, weet ik veel wat, loslaat op die juiste mensen, ja. dat er zullen huwelijken volgen. Er zullen geluk, gelukkige, families, gelukkige families komen. Er zullen vriendschappen komen van mensen tussen mensen die nooit verwacht hadden dat ze daar vriend mee konden worden. Maar ze moeten niet dat stempel op de voorhoofd hebben. Als ze niet dat stempel op de voorhoofd hebben, dan zijn het namelijk ook gewone mensen. Dat is heel grappig, maar er is geen Nederlander Nederlands. Nee, nou, ik ben een uh, hugenote hey, die hebben nog een hele leuke parodie over gemaakt heeft. Over de hugenoten die opeens allemaal het land uit zouden moeten. Dat was vind ik ook een metgeve, eigenlijk. Nou ik jou ges gewoon gesproken heb, ben, kan ik me daar wel wat bij voorstellen. Maar het was dus een parodie. Ja. En daar kan ik me dus wat bij voorstellen. Ja, Oké, okay, maar er zijn dus onderwerpen, Guus. Ja. Ik heet Liebeweert. trouwens. Dat is dus een Duitse naam. Meneer Liebeweert. Hartstikke leuk. Nee? <tease jogos> Als nou, dan wordt het zorg... wel moeilijk hoor, zo op deze manier. oké. Okay. Meneer Lenobel, zo gaan we het niet met elkaar om, hè. Als terroristen onderling moet je nooit je achternaam gebruiken. Ja, daar zijn we weer even stil. Nee, maar mensen. ik bedoel, ik geloof nog altijd in... Kijk, Gandhi stond niet op zichzelf, hè. Nee, maar die had wel een achternaam die hij die gebruikte. Ja, en die, die stond ook voor waarheidsliefde. Ik weet niet meer wat het Indiaanse woord Nee, wat was. waarheidsliefde is, dat weet sowieso niemand, want niemand weet wat de waarheid is. Nou, dat vind ik zo postmodernistisch. Het zou het niet uh, toevallig kunnen zijn dat je zeg maar de, in hoge mate de waarheid kunt uitdragen? Uh, ik probeer altijd uh, mijn waarheid uh, niet te verkopen. Ik probeer altijd de waarheid van andere mensen te verkopen. Dus met andere woorden, daarom hand, handhaaf ik ook allerlei zulke rare normen als van er zijn verdragen en er zijn wetten en zo. En, ik vind ook altijd Waar dat iedereen zich eraan moet houden. Diep in teleurgesteld bent. Nee, ja, nou, misschien wel. Ik ben er wel in teleurgesteld, maar ik blijf nog steeds geloven in wat Absoluut. andere mensen zeggen. Wij, maar, zijn, niet mensen. Ik, Wij zijn niet de mensen die zeg maar, moeten zeggen dat, dat, dat die hele biodiversiteitsverdragen niet zijn. Nee, maar het gaat hebben. niet eens om het biodiversiteitsverdrag. Ik ga er gewoon vanuit dat de waarheid die ik kan verkopen is de waarheid van andere mensen. Die, daar is ook de meeste handel voor. Voor mijn waarheid is dat ik er inderdaad teleurgesteld in ben. Maar dat is dus slecht te verkopen. En ik verkoop dus hun waarheid en niet mijn waarheid. Ik verkoop dus echt de waarheid waar de politiek in gelooft, waar al die ambtenaren in geloven. Die waarheid, die verkoop ik, want ik acht het namelijk logisch dat je die waarheden kan verkopen. Nou, ik voel nou, ik je niet, uh, Guus. Mijn waarheid is dat ik er diep in teleurgesteld ben. Maar dat is niet te verkopen, dat zei ik net ook al. Ja, ik... Dus ik verkoop een ander product, ik ben een vertegenwoordiger. Van die verkeerde mensen, nou. denkt iedereen, maar ik ben een vertegenwoordiger van die mensen die zelf niet begrijpen wat hun waarheden zijn. En dat klinkt heel moeilijk, maar dat meen ik serieus. En het laatste? Die dingen waar zij zich aan wel. moeten houden. Dus de afspraken waar ik me ook aan moet houden. Dat acht ik gewoon dat dat echt ook normaal is. Ik ben heel streng als het over regels gaat. Snap je? Ja, Oké, okay, maar er is het verschil tussen macht en, en morele gezagsaanvaarding, hè? Nou, ik accepteerde oh, niet. Hoorden jullie dat? Oh ja, maar ik accepteer het gezag niet. Ik hoorde wel wat. Ja. ja. Want ik dacht, misschien praat ik opeens te zacht. Nou, dat moet je nog een keer zeggen. Nou, er is dus een verschil tussen macht ja. en, en mo morele. Ja, ik wou net meepraten, sorry. Het was bijna stereo. Nou, dat niet morele gezagsaanvaarding. En dan wilde ik nog een woord zeggen. Maar ik heb geen last van morele gezagsaanvaarding. Ik aanvaard geen, geen enkel gezag. Dus ik ben heel vervelend. Maar ik verkoop wel de waarheden van dat gezag. Die verkoop ik en het gezag kan er niks mee. Nou, hier zit nou net het interessante wel, van mijn is verhaal. Maar wat aan het gezag? Het gezag moet zich handhaven aan de hand dus van Het samen Het gezag, dat is toch feitelijke macht op dit moment? Dat is geen feitelijke macht. Misschien dat het er zijn feitelijk nog veel meer machten. Ik heb jou wel eens op een ja. chat ergens gezien bij een programma. Ja, ja, ja. Ging het toch over meer machten en daar heb jij je ook mee bemoeid. Dus niet onnozel doen, er zijn meer machten... ...als wat al die mensen en jij nu... ...als feitelijke macht omschrijft. Want feitelijke macht gaat wat mij betreft... ...volgens mij feitelijk veel verder... ...als jouw feitelijke machtje. Volgens mij is er nog veel meer feitelijke macht. Ik heb vertrouwen en ik heb geloof. Dat biecht ik allemaal op, beste mensen. Oké, okay, maar hoe zetten we dat dan af... ...tegen het onderscheid tussen macht en gezag? Er is niet een verschil tussen macht en gezag. Gezag is dat wat iemand spreekt... ...is dat helder, kan iemand daar wat mee? Ja? Macht is... Uh, feitelijk zou het hetzelfde moeten zijn ja, daar ben ik met je eens nou, maar nou krijg ik het probleem dat het ook vaak uitgelegd wordt als wapen, geweld of andere manieren van machtsmisbruik maar dat is misbruik gelijk daarom heet het ook machtsmisbruik snap je? Nou, maar echt, voor, mij, voor mij vind ik zeg, maar het onderscheid tussen macht en gezag heel erg. Uh, heel erg vind ik echt een, iets waar ik heel veel aan. Nou, ja, zag je dat gebaartje net? Dat bedoel ik nou met macht en gezag. Deed ik dat? Nee, dat deed ik even zo. Om te zorgen dat we dat wij zo meteen niet in het uh, gespuis te ondergaan, maar dat gewoon het gespuis het even opneemt en zo. Snap je? Nee, maar daar moet je ook maar rekening mee houden. Want er zijn gewoon dingen die gewoon. Uh, kijk, macht en gezag is iets wat je hebt. Niet iets wat je krijgt. Dus daar kan je niet iemand voor kiezen. Daar geloof ik geen bal van. Boven alles kan je niet iemand kiezen. Want degene die ik wil hebben die komt er nooit. Ah, dan, wil, dan wil ik nu je dit zegt. Dan wil ik weer zeg maar in herhaling vallen. Ik val altijd in, in herhaling. En dat hoort bij terroristen. En een hele leuke... Dus uh, nog een keer de Twin Towers. Ja, hey, echt de kunst van de herhaling is niet alleen maar voorbehouden aan, aan de marketeers. En ik wil dus nu even zeggen dat... Kinderen bezit je niet. Maar kinderen zijn als... Pijlen geschoten door Gods boog in de oneindigheid. Nou, dus niet in de oneindigheid, want anders waren die kinderen er niet. Dat is even dat rempunt, waar je ze even ziet zo, hé kinderen. Nou, ik zeg niks. Dit klinkt me bekend. Hoort er altijd bij, weet je? Ja, zo goed. Nee, nee, nee. Ik, je moet het zo doen, en dat kan ik niet. Je moet je het toch zo doen? Ja, zo kunnen wij het als nepen blanken. kunnen willen doen. <totstuk> Hebben jullie niet iets gezelligers? Als dus jij het nou eens gezellig maakt. Ja, maar dan moeten we wel een beetje rustig zijn. Want ik kan alleen maar verhalen vertellen als ze echt uit het niets komen. Oké. Okay. Wat hij dit... Snap ik? Oké. Okay. Kijk, want dan komt er op een gegeven moment ineens een hele andere stem. En die gaat verhalen vertellen... over diepe duisternis... en een zwarte nacht. Er waren eens twee jongetjes. Die woonden in een heel klein Indianendorpje. De een heette Zwarte Duisternis en de ander heette Donkere Nacht. Het waren de bleekste jongetjes in hun dorp en ze werden altijd gepest. En waarom wist er eigenlijk niemand? en die jongetjes wat ze ook deden ze bleven maar gepest worden met hun naam dat om te beginnen maar ze werden ook gepest met wie hun moeder was want hun moeder niemand in het dorp wist wie het was echt waar dagenlang dagenlang ...toen ze voor het eerst wakker werden in het grote Indianendorp... ...zware pak een een maand of negen... ...en dan duurt het nogal lang voordat je op echt heldere ideeën komt... ...hebben ze zich afgevraagd van... ...hé, hey, waarom hebben wij geen moeder en die andere kinderen wel? Waarom is die man met die grote verenbos op zijn hoofd mijn vader? Behalve als we gewoon gezellig in onze tipi zitten... Heb je ineens geen verentooi meer op. Waar komen we vandaan? Hoe zijn we hier gekomen? Waar ze ooit heen gaan? Want als je je verleden niet weet... ...heb je geen enkel richtingsgevoel. Mensen moeten hun verleden weten. En dus vroegen ze op een gegeven moment aan die man met die hoop veren op zijn hoofd. Toen hij dus buiten was. Want in zijn typie deed hij die altijd af. Want je kwam zo moeilijk door de kleine ingang heen. Met zo'n bos veren ze dachten, als we het hem nou buiten vragen, dan horen andere mensen het. Dan durft hij niet te liegen. Dan wilde hij het echt, echt vertellen. Oh, hij zou wel moeten. En toen het moment gekomen was, en er stonden genoeg mensen op het plein, dachten de twee broertjes, ze dachten in ieder geval dat ze broertjes waren, Hé, hey, meneer met die grote bosveren, want zo heette die nu. waar komen wij vandaan. Alle andere kleine kindertjes, die hebben mama's. En wij niet. En wat zei die man met die grote bosveren? Jullie mama, dat is jullie moeder. Moeder aarde. Onze God. En zo heb je dus ook de onbevlekte gevangenis bij Indianen. Zo'n borstpartijtje wat je ooit een keer denkt. Wat gaan we doen? Die mensen zitten helemaal op je borstpartijtje te wachten. Eigenlijk. Want niemand snapt hoe je dat deed. Nee, right? Ja, dat snapt iedereen wel, maar je ja? borstpartijtje met je ohlei. Ritual uh, dat we even gezellig hebben met z'n allen. Ja. Ja, dat kan wel. Ja, dat ja, dat een hele simpele dan. Jij bent toch de kampvuur muzikant hier. Daar komt die aan, hè Kom jongens. Op. <laughs> oude, Kom op. Oude spiritu spiritual. Het oude kampvuur, wat we allemaal nog niet kennen, dat gaat nu gespeeld worden. Heel? Zo gebeurt alles in deze uitzending dat we het nog niet weten, maar het gebeurt wel. de mag niet, daar moet wel <coughs> meegezongen worden. Daar gaat hij dus, jongens. Allemaal oren dicht. Yeah. Oh, yeah. They call the rhymes in summer. My old, Thank you. my old, my old my pupil. They need sewing, my old pupil. My father, yeah. he was a gambling, man. a gambling man. Really a gambling man? Whoa. Now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, now, la la. Thank you. He's got is he? So, father, tell, tell your, your children. Well, tell your children, ladies and gentlemen. Got not to, to do, do like I've been Don't do what he did. Time. He's need in the building, huh? He doesn't want the in the picture. Hour. But he's showing his home down in... this the only time. Yes, satisfaction please. When he was born and, oh. and oh. drunk and <laughs> drunk and drunk. Je, de je kunt de brug zeggen. Nee, <tossimus> maar hij, nog niet meer gewoon. Even. Dames en heren, daar gaan we dan weer. De, de porno-kleine, die hey. en toestanden allemaal. Wat niet wil, wat niet weet, wat niet deert, wat niet kan vinden, dat kan voelen. En hier hebben we dan allemaal de kleine kastjes waar het allemaal gebeuren gaat. Bent u wel boven 18 meneer? Ja meneer is boven 18. Meneer boven 18 kom je maar hier neemt uw vrouwtje lekker mee. Dan nemen we uw vrouwtje mee naar de andere kant. Dan zullen wij eens kijken hoe prettig en hoe spectaculair het is. En hoe weinig mensen overtreden we hier te werk gaan. Het vrouwtje is aan de andere kant. En meneer steekt zijn handen door de wand En de meneer voelt... Dat wat hij nog nooit gevoeld had. Het lekkerste, het warmste, het liefste. Het heerlijkste, het fijnste. Wat hij ooit gevoeld had. De foto's werden later ontwikkeld. De man is gelijk gescheiden. En getrouwd. Opnieuw. Met diezelfde vrouw. Want nu hij dit wist. Wil hij zijn leven wel opnieuw beginnen? Wow. En dat begrijpen jullie allemaal. Dat begrijpen jullie allemaal. Maar dames en heren, daar zijn we nog steeds niet van de ketel. af en we, heel, we blijven de hele tijd maar een ingewikkelde aanpak houden. En het is ontzettend spannend. En het houdt maar niet op, en het houdt maar niet op. We zijn namelijk zo defensief, we moeten het over stemmen. We moeten er tegenin, we moeten er doorheen. En ja, zeg het eens. Ook... Wacht We wachten nog even. Ah, dames en heren... ...zijn terug... ...is een, een tegen, Zodat we even het slagje... ...even wat inbinden... ...het akkoordje even wat veranderen. Ah. Een tussenstukje, dat is iets anders dan een brug. Met ik eerst heb je een brug, dan een tussenstukje en dan een brug. Heel gaaf. Je kan niet zomaar een tussenstukje doen, natuurlijk. In één keer een tussenstukje, je schrikt je rot. En nou, we gaan dichtje. Er was eens. Er was eens. En dan nou ruimte het dus al, hè, als je twee krachten met elkaar zegt. Dat is het leuke van dichten. Wisten jullie dat? Soms, soms. Soms, soms! Hij begint goed. Dit yes. komt stik mm. Hij stikt zo wat. Beste die en is nog. keel. de kom een op, in zijn keel. Ik ben ik zo Je bent gewoon depressief man. Uw verschiedene. Uw verschiedene. Uw aan wie verschiedene. Uw verschiedene. Uw en dan, van wie is die? Van de crimineel of van de staat? Vraag ik mij af na het spreken. We moeten daarop met een terrorist. Maar of die dat ook is. Ben ik zo sentienteel? Super sentimenteel. Zuniversalen in zijn verseerd om. Ik mijn emotie zien. Suïcide is de enige mogelijkheid voor mij. Ik kan mijn emoties pijn. Suïcide de enige mogelijkheid. Negroïde, serioïde. Zijn mijn opa, toch maar niet doen. Toch maar niet doen, zei mijn opa. Toen, toch maar niet, niet, niet doen. Als ik het zou weten, was ik het nooit vergeten. Als ik het wist, dan wist ik het wel. Als ik het wist, oh als ik toch eens wist, dan had ik mijn heilige geheugen gewist. ja. Ik heb een voorstel. Doe het wat moeilijker. Het is een behoorlijk opzwevend stukje muziek, dit. Oké, okay, allemaal de broek uit. <laughs> Oké, okay. maar het kan dus nog opzwevender. <laughs> Er dus is ben één woordje ik. nodig. En iemand moet het zeggen, niemand zeggen. Nou kom, dus ik begin weer. Think tot iemand! Take Nou, dat is het in het Engels een keer. Oh. Oké, okay, we doen het nu. Eindelijk doen op. we het. Nee, beter doen we het nou. We doen er nou een beter nummer. Niet hetzelfde. Oké. Okay. Veel beter. Oké. Okay. Yeah! Ladies and gentlemen! Here comes the whip! Here comes the boss! Moet je nooit doen waar we bij zijn. Wat? Nou ja, uh, zo je bol uitgaan. Nee? Nee, want dan maken we je schuldig en dan zetten we je op die stoel hier en dan ga je, je mij gaan. Maar ik wil het nou wel zien ook. Ik wil niet alleen maar zo'n halfzachte bluff vanaf de achterkant. Dan ga je ja, hier nee, op die stoel zitten. Er, ik ben niet te funken. Ja, nee, kom op. Zullen we dat andere liedje nog een keer doen? Ja, tuurlijk. Zullen we dat doen? Nee, we gaan toch niet alles herhalen oh. jongens en die klappen. Nee, dat is, ook. dat is ook weer hard. Nee, een... Ga niks herhalen, we doen ja, alleen nee, in, in, in maar nieuwe ding. ding. Kom loop ik er wel achteraan. Ja. Oh jee. Wow. Dames en heren hou je hard vast, hier gaat het komen. De snelwegen zijn nog niet vrij, want de Heilige Geest is nog aan het uitstrooien. Pas op! Doe hem voor weer verder. Als u vandaag de weg op gaat of morgen de weg op gaat of overmorgen, pas op. Als u iets voor u ziet vallen in uw auto, dan moet u denken dat is de Heilige Geest. Trap op uw rem, houd met alles rekening. Vertragingen zijn niet uitgesloten. Ook niet Aar van het de uitstrooien de van de heilige geest. De Hij kan nog bij u aankloppen de eerstkomende 25 maanden. Ik kan u er gewoon in dezelfde vak op iets Try and Het klinkt als drugs man straks ook wel allemaal op die gevaarlijke dingen in the white powder spread in your veins no matter what you're blowing Nou beste mensen, ik heb hier dus de hele tekst van het hele programma. Want u dacht dat we het allemaal echt euh, zelf spiritueel zomaar inventariseerden en bedachten en zo. Maar dat is niet zo, kijk. We hebben hier stapels papieren, kijk. Nou het lijken er maar twee maar je niet zo goed. Kijk, allemaal papieren zie je. Dat Dat is allemaal de tekst. U dacht dat het allemaal spontaan was. Nou, we hebben u heerlijk groot vanavond. Het was allemaal opgeschreven op deze papieren. U kan het nou lezen? Als ik het goed op de camera hou, kan je het goed lezen, denk ik. Ja, hè, deze tekst is te lezen. Nee, dit zijn de teksten ook. Ja hoor, prachtig. We hebben gewoon geen teksten meer. Oké, okay, dus veel meer teksten. Maar het is allemaal ingestudeerd, dames en heren. Er is hier niks verzonnen. Het is niks spontaan gegaan. Het is allemaal van tevoren opgeschreven. Ik toon u hier nog een keer het bewijs. Kijk, dit zijn dus de beroemde papieren waar iedereen naar gaat zoeken. Welke tekst hadden ze van tevoren kunnen thuis, Welke tekst hadden ze van tevoren kunnen veranderen? Welke tekst had eigenlijk helemaal niet zo gemogen? Ik had het nou al wat anders geschreven, Fus. Ik ben bang dat we er vanavond een eind aan gaan maken. Niet hier. En ik hoop bij jullie thuis dat jullie dat ook niet dat doen. Stel voor, je voor, stel je voor. Heel stel je voor dat je nou heel erg veel pijn hebt. En dat het je echt niet goed gaat. In Nederland is het legaal. Ja. Mits je je huisarts om er een einde aan te maken. Daar ben ik op zich uh, niet echt een voorstander van. Maar oké, okay, in Nederland laat je deze oplossing. En ik vertelde net al dat ik me gewoon altijd aan de regels hou. Dat is heel vervelend. En voor mij ook. En dat ik altijd de waarheden verkoop van andere mensen. En de waarheden van andere mensen is dus nooit mijn waarheid. Want mijn waarheid verkoopt heel slecht. Mijn waarheid is, ik voel me bedrogen. Ik voel me belazen. Maar dit was het weer, Round Midnight. Ik hoop ja, dat we jullie een beetje op de hoogte midnight. hebben gehouden. En met een beetje mazzel ja, kunnen we morgen vanaf 3 uur of zo op uh, 2K12.org. Ja, Nog wat leuks horen. Wie weet, probeer het allemaal. Wel rusten lieve mensen. We hebben geprobeerd ons best te doen. Het was een beetje moeilijk vanavond. Maar ik hoop dat iedereen dat begrijpt. Het was een beetje ingewikkeld allemaal. Maar gewoon, omdat er gewoon, we moesten even wat liefde ingeblazen worden en op een gegeven moment kwam die. Ja. en bedankt lieve mensen voor die extra liefde die jullie ons toegestraald hebben. En ik zal wel helemaal over de esoterische rooien gaan. Maar ik hou van jullie. Wel te rusten. Wel te rusten, heel veel kusjes, heel veel knuffels. En als Floris nou ook ophoudt, dan kan ik zeggen, dit was het einde.